Ik denk dat het zes uur is. Dit is het nieuws met Shema Sai Goedemorgen. In het onderzoek naar het dodelijk incident in Zaventem heeft de onderzoeksrechter twee verdachten vrijgelaten onder voorwaarden. De derde jongeman moet thuis zitten met een enkelband. Ze worden allemaal verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen met zware verminking tot gevolg. Intussen zijn veel ouders ongerust na een oproep tot wraak die op sociale media rondgaat. Het is moeilijk om te weten hoe zwaar het de ernst is, maar er worden toch wel maatregelen genomen, zegt burgemeester Ingrid Holemans van Zaventem gezien de emotionele impact van deze feiten, om de rust te doen weerkeren in de gemeente Zaventem, voorzien worden in een verhoogde, zichtbare en onzichtbare politieaanwezigheid. Vrijdag kwam in het station van Zaventem een jonge man van 22 om het leven bij een ruzie met een andere jongere. Hij kwam op de, sp op de sporen terecht toen een hoge snelheidstrein passeerde. De andere jongere werd zwaar gewond. Dokters en patiëntenverenigingen vragen wereldwijd aandacht voor eierstokkanker. Elk jaar krijgen in België zo'n 800 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. Bij drie op de vier vrouwen wordt de ziekte pas ontdekt als er al uitzaaiingen zijn waardoor ze veel minder kans hebben om te genezen. Het is daarom belangrijk dat vrouwen, maar ook dokters, de symptomen sneller herkennen, zegt professor Toon van Gorp van het UZ Leuven. Het kan gaan van vage buikpijn naar wat ongemak, slechte vertering, dus eigenlijk heel algemene klachten waardoor dat vrouwen ook heel vaak pas heel laat tijdig een arts consulteren en zelfs als ze een arts consulteren is het vaak het probleem dat de arts ook de klachten niet altijd even serieus neemt of niet ernstig genoeg neemt waardoor dat ook pas laat tijdig onderzoek verder onderzoek wordt uitgevoerd <tiedertijd> In de Champions Playoffs voetbal heeft Antwerp Racing Genk verslagen met 2-1, waardoor de club leider wordt in de competitie. Genk kwam op voorsprong, maar Antwerp kwam net voor de rust gelijk dankzij een strafschop. Na de rust werd het dan 2-1. Genk-trainer Wouter Franke vindt het geen drama dat hij de leidersplaats kwijt is. Dat hebben we voor de wedstrijd al gezegd. Hè? De rangschikking interesseert ons het hardst op 4 juni. En je weet ook dat je na die goede wedstrijd van vorige week... dat je nu twee moeilijke uitwedstrijden krijgt waar je, waar je heel moet ingaan. En daar zijn punten extra natuurlijk. En in het basketbal heeft Mechelen zich geplaatst voor de halve finales van de playoffs. Mechelen klopte Leuven en neemt het op tegen kampioen Oostende. De andere halve finale gaat tussen Antwerpen en Limburg United dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, er wordt veel verkeersginder verwacht op de N60, het kruispunt in Nazareth... door grote werken die daar starten. En de gemeente Oosterzeelen heeft beslist om de OCMW-kinderopvang Bambaloe vanaf vandaag niet meer te openen aan controle door zorginspectie. Het wordt een evelige ochtend nadien een mix van wolken en opklaringen. Er komt ook regen op ons af naar de avond toe. Zachte temperaturen rond de 18 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen Met Radio 2 ga je de dag in Met een laag op je gezicht Oh, goedemorgen Niels de stadsvader. Oh, Siska. Nannetje, samen wakker worden. Dat was lang geleden. Van gisteren, hè. Je hebt ook iemand meegebracht, hoor ik. Heb ik iemand meegebracht? Een vogeltje in je neus? Ja, maar er was iemand die stuurde. Roel van der Snappen liet weten in de app je micro staat open. Ik hoor je neus piepen. Maar eerst en vooral, ik zet die micro niet zelf open. Dat is het eerste. En ten tweede... Ja, het is weekend geweest, hè. Ik moet er een beetje doorkomen. Ik ben ook nog aan het zoeken hoe ik dan... Al die, enfin, dingen zijn wat veranderd sinds mijn tijd. Ik ja, zo die... Het gaat een spannende Radio 2. Je moet de knop nog wat vinden. Hè? Ja, ja, maar ja, dat... maar heb je dat ooit al gedaan, Radio? Ja. Goh, ik, ik, niet, niet in die mate dat ik me kan herinneren. Nee. Ik zal het zo zeggen. Maar bon, dus zie het zitten om tot negen uur samen te blijven. Zeker weten. Met onze luisteraars. Zijn al mensen wakker Absoluut. We het laten weten in de app van Radio 2? Maar dus Jenny die stuurt al gewoon voordat we begonnen zijn. Goedemorgen Radio 2 en luisteraars. Ah, oh, Jenny. Jenny, op jou kunnen we rekenen. En Hendrik is wakker. Roel is wakker, Martien is wakker, Francis is wakker. Um, Goedemorgen allemaal en ook van mijn poes Siska. Mm. Interessant. Het wordt een interessante ochtend en wij zijn erbij voor jou. Goedemorgen. Goeiemorgen. telt voor PRT Radio. Goedemorgen. Hoogstraten. Nanananana. Hoogstraten aardbeien. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra en Zanne uh, Doe. Niels de goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een uh, nieuwe plaat van Aaron Blomhaert. Ja. En die heet Zonde. En Klopt. ik hoorde het voor de eerste keer en dacht, het zou Niels kunnen zijn. Is het waar? Zijn stem lijkt op die van jou. Eh, wel, als ik, ik zijn stem hoor, ik dacht eerst dat het ding was. Uh, tovenaar. Is... Van de En Zinger. Heb je dat gevolgd eigenlijk dit seizoen? Nee, nee, ik, was met nee? De kinderen, ik was met de kinderen Kindle bezig. <laughs>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 Ik vind het echt goed. Zonde van Aaron Blommaert. Weet je wat ook echt goed is? Dat is dat Hayo. die komt nu ergens uit de hemel neergedaald. Ja. Tada! Ergens. Goedemorgen. Goedemorgen, Hayo. Ja, er zijn een paar problemen ondertussen al te melden. Een ongeval op de Kennedylaan van Zeilzaten naar Gent. In Zeilzaten zelf is de weg helemaal versperd aan het kruispunt met de Leegstraat. En dat zijn eigenlijk de eerste verkeerslichten voorbij de Nederlandse grens. Verkeer naar Gent. En de E34 kan eigenlijk omrijden via de Zeilzaten. Brug. Dan op de E40 naar Frankrijk zitten we in West-Vlaanderen. Daar moet je opletten voor een ongeval even voor de afrit in Adinkerke. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent is er al wat drukte met zo'n 10 minuten vertraging van Berghem tot linkeroever. Ik vind dat dat nog meevalt. Het klinkt als een heel, wel. heel erg fijne maandagochtend. Maar er is al een ongeval. Het is 12 na 6, Hoe kan dat nu gaan, joh? Ja, dus meestal zo, hè. Als het begint druk te worden, beginnen mensen, ja... Mensen ongevallen te, te doen, maken. Ja, zo gaat dat, hè. Gezellig. Dit is de uur niet, hè. Normaal. Nee, Dit Waarom kom ik nu thuis? Normaal, ik ben net de carré gepasseerd, sta jij daar nog. Buiten, aan dat podium aan de carré. Had je dat je daar nog stond, achter de velvet rope... En Dan komt ons moeder ons halen En maar flessen shampoo bestellen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Zeker dat je maandag begint. Het is maandag 8 mei. Het is de dag waarop je hoorde dat koning Charles een echt grote jongen geworden is. Heel veel dingen in de kranten als het gaat over die kroning. De coronation van Charles. En Harry die was na 28 uur al weg. Ja. Knal het vliegtuig op. Die zal ook met een barbecue record. <lacht> Het is ook de dag waarop je goed bezig bent. Natuurlijk. Hè, dat ga jij snappen. Hè? Dat snap ik zeker. Het is een woordgrapje. Hè, want het is eigenlijk goed, maar we maken het er goed van. Ja, natuurlijk. Alles in het teken van onze Gustav, Die, wanneer is dat? Morgen zeker? Zijn eerste halve finale. Hij gaat dat goed doen. Donderdag. Absoluut. Donderdag, tuurlijk. Het is goed dat jij ja, het wel op Shema. Zo is wel goed dat Shema, was ja. <laughs> om te testen of schema wel bakker is. natuurlijk. Ja, want, allez, we moeten elkaar allemaal leren kennen. Um, je bent goed bezig. Hier liggen allemaal hoeden achter jou. Draag jij soms een hoed, Niels? Ehm. Uh, ja, ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Weinig. Maar ik heb zo'n hoofd die niet staat, mijn hoeden. Uh -huh. Ik ken mijn met mutsen ook. Mijn petje wel. Ja. Mijn petje zegt, de la, ga staan met een petje. Maar al de rest op mijn hoofd niet. Dus de vraag is, ligt het aan het hoofd of aan het hoofd? Het zal waarschijnlijk het tweede zijn. Moet ik er een aan doen? Kies maar iets, ja, als je, als je denkt dat dat leuk is, absoluut. Lin Jansen die vraagt. <laughs> als je denkt dat dat leuk is. Ik dacht dat dat de bedoeling was. Nee, nee, nee, maar je bent echt vrij, hè? Oh ja, ja oké. Okay. Rinjansa die vraagt waar is Kim? Ja, dat is een goede vraag. Waar is Kim eigenlijk? Uh, ja, geen idee. geen idee. Weet er iemand wat is er, Kim heeft is? eigenlijk iemand verwet ik dat hij. Die... Maar Peter, waar weten we wat hij is? Die zit bij Eurosong. Hè? Die zit in Liverpool. We zitten helemaal in Eurosong vibe. natuurlijk. Zou jij dat willen ooit naar het Songfestival gaan? We moesten, wel, het is te zeggen, moesten ze mij dat vragen, zou ik niet op voorhand nee zeggen. Hm. Natuurlijk, ik zing het Nederlands, hè, dus ik zou iets slims moeten bedenken. Dat ik toch mijn ding kan doen en dat het toch internationaal genoeg klinkt. Maar ik zou niet op voorhand nee zeggen. Ik denk dat dat wel een avontuur is. Dat denk ik wel. Oké, okay, zo tof. En Jean-Marie Bolle uit Oostende. Goedemorgen. Goedemorgen. Jean-Marie. Oh, Jean-Marie, je klinkt heel vrolijk. Hoe gaat het vandaag met jou? Goed. en waar kim zat juist bij mij in de wagen? Op oh, mo. Is dat waar, Jean-Marie? Ja, mijn, mijn dochter noemt Kim. Ah, ah vandaar. vandaar. Kim hem. Ah, vandaar. Jean-Marie, waarom van je, ben je zo Ik Laten zeggen Kimmy. Oh, schat. Ja, uh, we zijn uh, deze morgen om twee uur vertrokken naar Zaventem. Ik kom van ons uit Oostende. Ja? Uh, want uh, mijn kleinzoon van 19 jaar die had in het kader van zijn opleiding uh, als animator uh, voor zes maanden naar Griekenland. Oh. Die gaat zo in een hotel. Um, zo de, de aquagym geven en zo. Is dat dan dat? Ja, hij had eerst zeven weken opleiding en dan blijft hij daar uh, werken tot uh, oktober. Ja. Zeg, Jean-Marie, want zes maanden, dat is best lang om uw zoon te missen. Je gaat een traantje laten straks. Mijn kleinzoon, ja, het was... Uh, kleinzoon, ja, sorry. Het was even zwaar, ja. En we hebben uh, met z'n allen een filmpje ingesproken voor hem, oh. uh, waarin ik zeg, uh, troost je hast jong. Als ik 19 jaar was, het verste dat ik gezien hebt, was Brussel. <hijen <hijen <hijen jaar en jaar en je gaat naar Griekenland. Je weet ook Super. dat hij de zomer van zijn leven gaat hebben. Hè? 19 jaar, 6 ja, maanden in Griekenland. Uh. Niels, hoe zou dat er bij jou... Misschien moeten we dat vertellen um, als de micro's uitstaan. Hoe dat er bij jou zou aan toegegaan zijn. Dat is, goed, dat is goed. Is goed. Hé, hey, dank Jean-Marie, ik wens je een veilige terugrit. En, um, en je kom beste. uit een mooi feest gisteren. Hè. Ik heb een unicum gisteren gehad. Wat? Uh? Ik ben DJ en ik heb een, een feest gedraaid. Een eikenhuwelijk. Hola! Eik, eik? Hoeveel is eik? Ja. 80 jaar. Wat? Amai? Ja, die mevrouw 99 en die meneer 98. Oh. En Fantastisch. En het waren de hele namiddag, ei tegen haar, uh, mijn zonnebloemetje, mijn, mijn kroevenkappetje, allemaal van die koosnaamtjes. Ik zeg oh. tegen hem, oh, ik ben daar jaloers van, jong. Oh, oh, 80 dat is jaar, nog altijd ja. die koosnaamtjes. Hij zegt, ja, het is dat 30 jaar, dat kan de niet meer. Oh, ja, dat kan gebeuren is <laughs> zo lang. Jean-Marie, weet, weet jij het koosnaampje dat Siska altijd voor mij gebruikt? Ik ook niet. Nee, zag ik je niet zo Niels. Zegt een keer. Niels. <lacht> <lacht> ja, maar oh, de stadsbader. <lacht> Op de Stadse boos is de stadsbader. <lacht> ja. ja. ja. Jean-Marie, ja. fijne dag voor jou. Merci om te bellen. Tot gauw. Tot ma, bye bye. bye bye. bye, bye. bye. Chacun peut me voir Je suis partout à la fois brisé en une éclat de voix de de chiffon Celles On est pas que dans les chansons Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brésée en mes éclats de voix Seule parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je suis une poupée de sueur Une poupée de son Soleil en mes cheveux blancs, poupées de cire, poupées de sang. Mes journées, vive mes chansons, poupées de cire, poupées de sang. Sans craindre à chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de sang. Tututut, poupées de cire, poupées de sang van Frans Belge. Goeiemorgen, morgen. Dimitri Lue ligt in het ziekenhuis. Wils? Oh, schoonbrekske. Ja, ik heb het gelezen in de krant. Ja, hij heeft denk. iets voorgehad. Hij heeft echt iets voorgehad. Ik denk een soort van de nachtmerrie van heel veel mensen. Ja. Ik probeer het zo wat te doen. Ja, ja, ja, maar het is goed. Ik vind het is goed. er aan de hand. En weet je wat er aan de hand is? Schema gaat dat vertellen na dit. Vier Moederdag met Douglas.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 Ja, dus Siska moet die, moet die knoppen dus besturen. Het is lang geleden. Het was even na de knoppen, maar dat is niet erg. Laat mij gerust. Dat is niet erg. Super. Morgen. Voilà. Stukken beter. Dat zijn dat is goed, ze hebben een stagiair erop gezet. Ze vonden niemand anders. Peter is weg. Maar weg, wie gaan we dat laten doen? Schema. Dus Dimitri Leu, de acteur, de heel leuke acteur, die ligt in het ziekenhuis. En weet je wiens schuld dat is? is dus de schuld van een paar nijlganzen. Wat is daar aan de hand? Ja, hij was aan het joggen in het Boekenbergpark in Deurne, in Antwerpen. En hij passeerde dan twee nijlganzen die op het gras zaten. En die hadden vier jongen bij. En die die zagen Dimitri dus joggen. En die dachten, jij bent een bedreiging voor ons. En dan vielen ze hem aan. En Dimitri, ja, die wilde wel weglopen. Maar die struikelde dan over een boommortel. En dan viel hij met zijn hoofd tegen een boom en daardoor moest hij dus vijf dagen in het ziekenhuis blijven. En die ganzen die waren er van deurne. <lacht> ja, maar je wil, je wil wat meemaken wat ik me dan afvraag, want iedereen is wel een beetje gek van die beest. Je weet dat dat zo wat speciaal is, die ganzen. Maar stel dat die aanvallen, wat moet je dan doen? Ja, blijkbaar mag je zeker niet weglopen. Dat zegt toch uh, Gerald Driesens, vogelkenner bij Natuurpunt gewoon blijven staan en, en naar die vogel kijken en er zelfs nog toe gaan. Dat kan helpen om die vogel toch een beetje terug te doen, wijken. Geert Altrieses, het is er een eentje. Ik zeg echt, ze de zot. Ik ben, ik vind Hansa echt. Ik ben, maar echt bang. als je nu schrik van iets zet, dan gaat er toch niet naartoe. Nee, kom, kom, kom, kom, kom, maar bij mij. Nee, toch waar, maar. maar, maar Dimitri is oké okay vooral duidelijkheid. Ja, is wel oké. Okay, maar okay. toen hij gevallen was, dan vroeg hij blijkbaar ook nog aan mensen om een ambulance te bellen. En die dachten dat hij er gewoon mee aan het lachen was. En dan hebben ze hem gewoon laten liggen. En dat dat dus weer die dachten, dat is misschien voor een nieuw tv-programma of zo. Dus die, ah, die ja. namen dat niet serieus dat hij echt wel hulp nodig had en pijn had. Dat is wel heel Een okay. Beetje grappig wel. Maar... Ja, boh. Bo. Ook in dezelfde zin, heel triestig. Een beetje grappig ook. Maar een klein beetje om te lachen, wel maar bon. En het veteranenvoetbal, dat is met uitsterven bedreigd. Een ernstig bericht ook wel. Wat is daar dan aan de hand, Schema? Ja, veteranenvoetbal, dat is voetbal voor. Uh, Oeh, mannen. Sorry, er zit iemand. Oh, <lacht> ik wil nog iets zeggen. Het <lacht> ja. is dan zinger onder de Dutch, dus, denk ik. Dat ja. is, uh, uh, voor mannen die 35 plus zijn en voor vrouwen die 30 plus zijn. Dus vrouwen zijn blijkbaar vroeger veteraan dan mannen. Ja, laten we daar het ook even over hebben, maar goed. Mm -hmm. uh, voetbal Oeh. Vlaanderen... <laughs> ja, maar ja. Uh, voetbal Vlaanderen zegt dat er meer en meer mannen stoppen en ze zoeken ja. nu dus ja, naar manieren om ervoor te zorgen dat er toch meer mannen wel blijven spelen. Blijkbaar is het probleem dat er een match uh, is op zondagochtend. Dat is toch moeilijk te combineren met een gezinsleven. Mm -hmm. Want dan moet hun partner altijd voor de kinderen zorgen. En en, uh, voetbal Vlaanderen wil nu matchen van 8 tegen 8. En ook nog kleinere velden. En ze willen ook strengere regels, dat er minder getackeld wordt. Ja, zodat die mannen natuurlijk niet geblesseerd thuiskomen en ook weer uitvallen enzovoort. En uh, ja... Ja. Ik heb dat zelf ook gedaan, hè, veteranenvoetbal. Echt? En, hè, omdat, omdat je nu vertelt dat ja, het is moeilijk te combineren met gezinsleven. Nu Op zich zo'n wedstrijd dat begint om 9 uur. Je moet er om 8 uur dertig zijn. En tegen 11 uur kun je perfect naar huis gaan. Maar het is dat erachter, dat is het probleem. En dat is moeilijk te combineren met gezinsleven. <lacht> dat is het. De meeste blijven vier vijf 5 uur. Ja. De, de tactische nabespreking. Ja, en te ja, dat laat, dat iets en iets gedronken. Ja, ja, ja, ja absoluut. absoluut. Het veteranenvoetbal. Ze zouden ook van zondag naar vrijdag willen gaan, dan blijkbaar. Zo blijft dat zondag een gezinsdag. Ja, dank. Maar ja... Is het probleem verleggen, hè, jongens. Ja, want dan hebben we de zondag nog om het op te lossen thuis te <laughs> Om het goed te maken. En om twee koffiekoeken mee te brengen. Exact, exact. Maar kijk, dat zijn wereldproblemen, natuurlijk. Hè. Dus het veteranenvoetbal. Um, ik denk dat er heel veel luisteraars ook veteranenvoetbal spelen. Ik vind het grappig dat jij veteranenvoetbal gespeeld hebt al. En wel, maar de, de meeste mensen, dat is inderdaad op begin, zijn mensen die boven de 35 zijn en vrouwen die dan eens boven de 30 zijn. Uh, maar soms zijn het ook gewoon mensen die iets jonger zijn, maar die bijvoorbeeld geen tijd hebben om in de week te gaan trainen. Maar die toch bij de mate willen zijn, pintje drinken en ook een beetje sporten. Oh, ja. <laughs> eerst een beetje sporten dan pintje drinken. Ja. Ja, misschien vinden, hebben mensen daar zelf ook een mening over. Of, of hoe zit hun veteranenvoetbal in elkaar? Laat het allemaal maar doorstromen via de app van Radio 2.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 Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning endless circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart. Nothing breaks like a heart mm -hmm. Nothing breaks like a heart mm -hmm. We'll leave each other cold as ice And high and dry the desert wind is blowing It's blowing Remember what you said to me We're drunk in love in Tennessee And I hold it People are knowing mm -hmm. There's nothing, nothing, nothing Gonna save us now Nothing, nothing, nothing gonna save us now With this broken silence By thunder crashing in the dark Veteranenvoetbal, dat is kermisfeest. Dat is echt floskentrek in een douche. Is dat zo, Niels? Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar het is 2023, dus ja. Tijden veranderen. Ik vind, het goed. Ik vind het goed. Het is half zeven de hoofdpunten met schema. Goedemorgen. Na het dodelijk incident van vrijdag in Zaventem worden drie jonge mannen verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. In het station kwam tijdens een vechtpartij een jonge man van 22 om het leven toen hij werd aangereden door een hoge snelheidstrein. En elk jaar krijgen in België zo'n 800 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. Bij heel wat patiënten wordt de ziekte pas laat ontdekt. En dat komt omdat de symptomen vaak heel vaag zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Er wordt vanaf vandaag veel verkeershinder verwacht... door grote werken aan het kruispunt op de Gewestweg en 60 in Nazareth. Het kruispunt wordt er helemaal vernieuwd... en dat heeft een grote impact voor alle verkeer tussen Gent en Ronsen. Chefschoenmakers van wegen vanwege een verkeer. Voor de mensen die passeren tussen de Vlaamse Ardennen en Gent... daar zal men ter hoogte van de werkzone... Slechts over één rijstroom kunnen passeren aan een verminderd snelheidsregime, bovendien van 50 per uur. Daarnaast is het ook zo dat wie het kruispunt moet dwarsen of die daar moet afslaan dat die ook moet verder rijden ofwel een eerdere afslag nemen... en dan keren om dan de weg te vervolgen en zo de bestemming te bereiken. De werken aan het kruispunt in Nazareth zullen zeker twee maanden duren tot 7 juli. Kinderdagverblijf Bambaloe in Oosterzeelen biedt vanaf vandaag geen opvang meer aan. Dat heeft de gemeente dit weekend beslist... na een negatief verslag van de zorginspectie. Die stelde gebreken vast, zoals kindjes die niet veilig in hun stoel zitten... het vastnemen met gezicht naar de muur zetten van kinderen... als ze niet luisteren en te weinig toezicht... Het is de gemeente die de kinderopvang organiseert. Het agentschap Opgroeien had het OCMW van Oosterzele eerder al op de vingers getikt. In de app van Veertie Nieuws lees je meer. In Beveren is de bekende orangerie op kasteeldomein Hofter ter Sakse weer open... ...aan felle brand, twee jaar geleden. De orangerie is ruim 200 jaar oud... ...en deed lange tijd de dienst als plaats om tropische planten te laten overwinteren. Maar na een kortsluiting ging die orangerie dus bijna volledig in vlammen op, twee jaar geleden. Een moment dat uitbater Etienne Dollander zich nog heel goed herinnert. Dan waren we ongeveer 25 jaar bezig met de uitbating. Bij ons viel de hemel een beetje in, bij wijze van spreken. Wij waren een beetje ontredderd. Wij dachten, ja, wat goed hiervan gebeuren? Maar gelukkig zijn de renovatiewerken nu zo ver gevorderd, twee jaar later dat wij vandaag opnieuw de uitbaring kunnen opstarten. Want de Orangerie is nu bijna volledig gerenoveerd. Vandaag wordt het onderzoek voortgezet van de fotograaf... die in een septische put aan een discotheek in Sint-Iklaas is gevallen. Het slachtoffer viel meters diep, raakte licht gewond. De man zou werkzaam zijn geweest als fotograaf voor de discotheek... en maakte een val van enkele meters. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe de man in de put is gevallen is voorlopig onduidelijk. Een voetbalclub A-agent gaat een klacht in die... ...tegen wie haatberichten stuurde naar speler Gift Orban... ...na de wedstrijd tegen Stondaar van afgelopen zaterdag. Gent won die wedstrijd met 1-2... ...maar zag na de wedstrijd tussen racistische berichten... ...over Orban op sociale media. Om de Nigeriaanse voetballer nu te beschermen... ...heeft Gent een melding gedaan bij de politie. Er komt ook een officiële klacht. Orban zelf wil voorlopig niet reageren. Wordt op weervlak een droge dag vandaag met brede opklaringen. Naar de avond toe meer bewolking, minder zon, een grotere kans op regen. Er komt ook traag een storing op ons af. De temperaturen blijven wel zacht overdag tot lokaal 20 graden is mogelijk in Oost-Vlaanderen. Morgen wordt dan wisselvallig weer, bij zo'n 18 graden dan nog ongeveer. En dan is even hoe het op de weg gaat. Ja, nog steeds problemen natuurlijk op de Kennedylaan van Zelzaten naar Gent. Bij Zelzaten is de weg helemaal afgesloten aan het kruispunt met de Leegstraat. Dat zijn de eerste verkeerslichten voorbij de Nederlandse grens. Wie richting Gent of de E34 wil, die moet eigenlijk omrijden via het centrum van Zelzaten. Dat is de Zelzatenbrug. Verder op de E40 naar Frankrijk moet je ook opletten voor een ongeval even voor de afrit in Adinkerken. Dat zou daar gaan op een brandend voertuig. En dan hebben we de eerste ochtendfiles natuurlijk hè, naar Antwerpen ongeveer... 20 minuten erbij tellen op de e 313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het 10 minuten langzamer tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel is het ook al 10 minuten aanschuiven op de E40 vanaf Afligem en op de e 314 van Tieltwingen tot Aarschot. Geeft jouw mama de liefste knuffels en de leukste feestjes? Vier moeder en nog zoveel meer dag met een cadeau dat echt bij je mama past. Zoals een draagbare luidspreker. Nu bij Mediamarkt. Nieuw.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 Meer op baloise.be Radio 2 Goeiemorgen Morgen Siska Scooters en Niels de Stadsvader Radio 2 You'll say we've got nothing in common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 Goedemorgen, morgen. Het is opstaan met Nielsen Stadbader. Sorry ja. En mijzelf. <lacht> Nog meer, sorry daarvoor. Excuseer, excuseer. Goedemorgen, morgen. Maar er zijn mensen wakker, wat heel fijn is natuurlijk. Het is al een heel drukke dag aan het worden op de baan. Dat hebben we gehoord van Hayo daarnet. Maar bijvoorbeeld Karin de Kok uit Destelbergen. Een heel erg. Goedemorgen, dag Karin. Goedemorgen, morgen. Dag Karin. Hoe gaat het met jou, Karin? Want wat hebben wij hier allemaal gehoord? Ja, ik ben lestende van een operatie. Ik ben geopereerd uh, bij mijn spataders. Ja, maar dan is het en... goed dat we Niels de spataders in, in de studio hebben. Studio hebben. Ja. Sorry daarvoor. <laughs> en, ja, de... het is ook natuurlijk leuk dat Niels daar zit. Het is altijd leuk voor hem te zien, Ja, oh, dus, dat is uh... <coughs> En je ligt nog in maar... het ziekenhuis op dit ogenblik, Karin? Uh, ik ben al nu thuis. Ach. Ik ben al thuis en uh, moet zo nog met die uh, oh, steunkouzen? ambetante steunkousen mm. aanlopen. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, uh, er... dat valt nog wel mee qua warmte. Is dus, uh... er iemand in de buurt die jou goed kan zwangeren? Ja, natuurlijk. Mijn, uh, mijn zoon is bij mij en mijn vriend. Dus uh, dat kan niet stukken. Dat kan niet stukken. Als jullie op de achtergrond en dan nog uh, twee leuke gezichten voor naar zitten te kijken, meer moet dat niet zijn voor mij vandaag. Dank lief. Jullie... Dankjewel, Karin. Karin, hadde, hadde Siska meteen naar kent zonder schmink? Ja. <laughs> puur, natuur, puur natuur is altijd mooi. Verk. Maar dat is waar, dat is waar. En Siska zeker, absoluut. Ach, ja. Maar we mogen alle slagen, hè? Karine, <Gelach> ik wens jou een prachtig, een prachtig herstel. En dat er goed voor jou mag gezorgd worden. En ik wens jou de zon op jouw snoet, maar niet op die ah, spataders. Allee, en dus ook niet op die ja. steunkousen. Veel te warm. Ja. Maar gaan we nog een beetje bij oppassen nu? Ja? Dat is goed. <gelach> Dag Karine. Da -da -da -da -da -da. En Vincent, da -da. Vincent, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, we, hadden, we hadden het daarnet over veteran, veteranenvoetbal. En jij begrijpt dat helemaal. Ja, zeker. Ik zit niet in een veteranenploeg, want ik voetbal niet, maar ik zit in een wielerploeg. Ja. En ja, dat is ook vaak vroeg opstaan en uh, een lange rit. Ja, dat is van hetzelfde slag, hè? Een beetje. Ja, inderdaad. Ja, want het probleem is dus dat er heel veel, uh, dat er dus heel veel clubs in die willen mee opdoeken met de amateurvoetbal, omdat er dus of het is te zeggen met dat uh, veteranenvoetbal. veteranenvoetbal, omdat het moeilijk zou, uh, ja, te combineren zijn met het gezinsleven. Heb jij dat dan ook? Heb je daar ook problemen mee? Um, ja, het is toch wel vaak moeilijk, want ik heb dan ook twee dochters en die hebben dan ook activiteiten op zondag. Dus ja, als ik zeg ik wil elke zondag gaan fietsen, zeker als het goed weer is, ja, dan moet mijn vrouw altijd uh, al die taken doen en... Ja, zo n, zo n, ja het, is, het is vroeg opstaan dan een rit drie uur. En dan is het nog de fietskuis nadien. blijven drinken. Ja, het is vaak eh, twee, drie uur in de middag dat je klaar bent. Dus. Ik hoor blijven drinken. Ja. Mijn, mijn oren worden groter, want ik hoor blijven drinken. <laughs> ja. is, daar, is daar een oplossing voor? Vincent, wat is jouw, jouw oplossing voor dit enorm grote probleem? Hè? Ja, mijn oplossing voorlopig is eigenlijk om, om zoveel mogelijk het goed te maken in de middag. Dat ik me dan tijd bezighoud met de kinderen. En, en dan uh, op andere dagen wat extra taakjes doen, zodat mijn vrouw op die zondag dan wat ontlast wordt. Boetedoening, eigenlijk, hoor ik. Ja, ja zo, zo eigenlijk. <laughs> Waterbedden ja. bij. De bijn. Geven en nemen. Oh, we ja. kunnen er veel woorden voor verzinnen, maar ik vind het heel inspirerend dat jij zoiets zegt ja. op een maandagochtend. En ik hoop dat er potverdekken veel ventjes geluisterd hebben. En mijn, en mijn vrouwtjes ook. Mijn vrouwtjes ook natuurlijk. Zeg. Ik ging dat Heel. nog zeggen. Dat is rustig. Ja. Hij staat altijd zo strak, hè? Hij staat zo strak altijd op maandagochtend. Vincent, u ja, zijn... ik... je ja, ja? Ja, Ja, maar ik denk bij Niels, als hij gaat padellen of tennis, denk ik dat is het net hetzelfde. Is. Zeker als hij nog eens een match is dat is ook rap. Twee, twee, drie uur dat hij En zijn gezinsleven leidt daar enorm op. Ja, ja. ja. Ik, dat, is, dat is het voordeel van nog geen kinderen te hebben. Ja, inderdaad. Maar inderdaad, maar het is, ja, ik, ik kan me er absoluut in vinden, absoluut. Maar het is toch ook deel ja. van de sport, hè? Dat ja, blijven drinken. Het, ho het hoort, hoort er ook bij, een beetje kameraadschap. En, en in de week zie je die mensen niet, dus dat is leuk dat je in, in, in het weekend uh, ja, ja. een keer afspreekt en absoluut. zo. En, Vincent, ik eh, dank je wel voor deze wijze inspirerende woorden. Ik wens je een hele fijne maandag en nog een fijnere week. Tot gauw! Ja. Goedemorgen, morgen! Siska Scooters en Niels de Stadsvader. Radio 2. Dat drinkje, dat moeten niet per se altijd zeven Triple West zijn, zijn. Kan ik hier in het Spa zijn? Spa rood? Een extra. Spa blauw?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 Meteor Live. Na zijn compleet uitverkochte theatertournee geeft hij voor het eerst een concert in onze hoofdstad. Meteor op zaterdag 27 mei in de Ancienne Belgique. Dit is wat mijn mama zei. Nu de allerlaatste tickets via LiveNation.be. Samen met Radio 2.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 dan toch niet die een of een. Toen zijn we dan toch niet Die 1 op een miljoen Oeh, 1 op een miljoen Het was nog eens een oude meteoor Ondertussen kan je dat eigenlijk echt al zeggen hè? Een oude meteoor Wat wil je zeggen? Het is zeggen? mijn favoriete meteoornummer. dit Dat is goed hè Ik vind dat goed Dat is echt een goed nummer Margot, die gaat um, elke dag op pad. Er zit een piep, we zitten met een piep. Andere, dan moet ik zo, ja, en Die gaat elke dag op pad. En dan, um, ja, die, die gaat naar een plek waar je ook moet geweest zijn. Hoe okay. heb ik dat begrepen? En dat is, dat is zot, want die, die heeft heel Vlaanderen ondertussen al gezien. En ze heeft nog, nog altijd dingen te vertellen. Margot van de regio, waar zit jij ergens vandaag? Wisselt uh. een van onze luisteraars. Kijk, dat is Danny. Goedemorgen, goedemorgen. Ah, en die zijn ah, naam sorry. zal u misschien niet veel zeggen. Maar foto's wel, want Danny die heeft er een sport van gemaakt om zoveel mogelijk in het weerbericht te komen. Dat is hem al 65 keer gelukt. Dat is echt gigantisch veel. En uh, dat is ook niet zo gemakkelijk. Ik wist dat niet, maar dus Sabine, Jacot en Bram die zijn nogal veelijssend op dat vlak. Um, want je moet aan een paar regels voldoen. En Danny die gaat me dat vandaag allemaal leren, want we hebben een plan Danny. We willen vandaag in het weerbericht komen. Dat gaat ons ook lukken en daar ga je dan straks rond tien voor acht alles over horen. Wauw, dat is echt heel indrukwekkend. 65 keer al in het weerbericht. Maar het zijn heel bijzondere regels die daarvoor gelden. Maar dus Margot gaat op pad met Danny. En ze gaat alles leren om ook eens... Ik hoop dat wij... Oh, Margot, weet je wat leuk zou zijn? Dat jij ook eens een foto maakt waarin jij dan in het weerbericht komt. Of jouw foto. Ah ja, maar dat is het plan. Dat is het plan. Okay. Ik wil vanavond echt op het weer komen. Op het weer? Oké, okay, dat is het. <lacht> en misschien moet je proberen om... Iets van de Radio 2 daar ook kenbaar te maken. Toch? Een micro ergens daar, die foto laten liggen in of het, in het, zo. In het graan met een tractor Radio 2 schrijven. Dat Ik ga dat fixen. Is, dat Ik is, dat ga echt mijn best doen. Oké. Okay. Ik weet dat jij je best gaat doen en we rekenen op jou. Want anders denk ik dat we kunnen zeggen dat deze dag niet geslaagd is en dat we gewoon 8 mei 2023 kunnen vergeten. En dat wil jij niet op jou geweten hebben natuurlijk. Margot, bedankt. Heel okay. veel succes. No en pressure at all, maar oké. Okay. Ik tot straks. Tot straks, kus. Mm. Joe. Hé hey Niels. Hé hey. Siska. Zie je het zitten om nog tot negen uur te blijven? Het is wel nog eventjes. Heel graag. Echt? Veel plezier. Voor de luisteraar, hè. <laughs> en ook een beetje voor u. Och, jongen. Doe normaal. <laughs> I want to take you somewhere, so you know I care But it's so cold and I don't know where. I brought you tafodils on a pretty string But they won't fly well, like the last spring.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 Love. Er komen een paar heel lieve berichtjes binnen van luisteraars die nog zeggen... Wacht, ik had het hier ergens... Ik heb het ergens op een post gezet en dan geplakt en nu vind ik vind mijn post-it niet meer. Wacht, hoor. Ah, hier. Kimberly zegt... Goed begin van de dag. Zalig wakker worden met Niels. Met een dikke kus erbij voor jou, Niels. Lieve. En vrouw zegt ze niks? Het is wel heel lief. Ah, nee. Niet gevonden. Nergens, nee. Like a woman, like a hammer, she's a juvenile skin, never was a quiller, Tasted like a she's the look.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 Goedemorgen, morgen. morgen. Elke dag dat we twee. <lacht> Welkom bij Radio 2. Het is 7 uur. Dit is het nieuws met Shema sai Ja goed. Goedemorgen. In avond wordt een school extra in de gaten gehouden na het dodelijke incident in het station. En de meeste tieners in Vlaanderen voelen zich vrij goed in hun vel. Aan de middelbare school Zavo in Zaventem zal de politie vandaag extra aanwezig zijn. Vrijdag barstte na schooltijd een vechtpartij los. Die escaleerde op het perron met een dodelijk ongeval tot gevolg. Een jongeman van 22 kwam daarbij op. Op de, op de sporen terecht en kwam om het leven. De slachtoffers zaten niet op school en het is ook nog niet duidelijk of er leerlingen van de school bij de vechtpartij betrokken waren. Maar op sociale media circuleren berichten over wraakacties en dus is zowel de politie als de school zelf extra voorzichtig, zegt directeur Kurt Gommers. Wij gaan daar ook aanwezig zijn om leerlingen te verwelkomen en te kijken wat we kunnen doen voor hen, uh, om te kijken hoe groot het trauma is. Want ja, los van, van, van de feiten, we hebben heel veel getuigen, daar zijn we zeker van, van het ongeval. Uh -huh. De stations stond vol uh, en een treinongeval uh, laat in een indruk na. Dat kan u zich wel voorstellen. Dus daar gaat onze voornaamste focus op zijn. Uh, en de veiligheidsaspect zal geprobeerd worden door de politie uh, te garanderen. Intussen heeft de onderzoeksrechter twee verdachten vrijgelaten onder voorwaarden. De derde jongeman moet thuis zitten met een enkelband. Dat zegt Gilles Brondeau van het parquet. De 19-jarige man uit Anderlecht werd aangehouden door de onderzoeksrechter en onder elektronisch toezicht geplaatst. De twee andere personen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Um, ze werden alle drie in verdenking gesteld voor doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van een minderjarige met voorbedachte raden en zware verminking tot gevolg. Uh, de drie verdachten werden nog verhoogd door de onderzoeksrechter, maar het motief voor de rechtpartij is tot op heden nog altijd niet duidelijk. 9 op de 10 tien Vlaamse tieners tussen 11 en 18 jaar zijn tevreden met hun leven. Dat blijkt uit een internationale studie bij 20.000 jongeren in Vlaanderen. De meeste jongeren zeggen ook dat ze fysiek gezond zijn. Maar na de coronacrisis hebben sommige tieners het toch nog altijd erg moeilijk zegt minister van Welzijn Hilde Krivits. Het gaat over jongeren die slaapproblemen hebben die sneller zenuwachtig zijn en 1 op 6 jongeren voelt zich eenzaam. Dat is best wel veel. Zeker als je denkt hoe belangrijk het is dat je veel sociaal contact hebt ook in je jeugd. Dus we moeten daar aandacht voor hebben. En net nu hebben we ook beslist om de overkophuizen, dat zijn plaatsen waar jongeren vrij in en uit kunnen lopen en waar ze ook begeleiding krijgen als dat nodig is, om daar extra in te investeren. 1,68 miljoen. Dokters en patiëntenverenigingen vragen wereldwijd aandacht voor eierstokkanker. Bij drie op de vier vrouwen wordt de ziekte pas ontdekt als er al uitzaaiingen zijn, waardoor ze veel minder kans hebben om te genezen. Dat komt omdat de klachten vaag zijn. Bijvoorbeeld, ze hebben buikpijn en een opgeblazen gevoel. En daarom is het belangrijk dat vrouwen, maar ook dokters, de symptomen sneller herkennen, zegt professor Toon van Gorp van het UZ Leuven. Heel vaak merken we dat patiënten al bij huisartsen of bij specialisten zijn geweest, uh, soms al, al verschillende maanden vooraf, en dat de klachten ook niet altijd o serieus zijn genomen. Dat kan je de arts ook niet altijd kwalijk nemen, want het zijn ook soms echt vage klachten. Maar je kan eigenlijk eierstokkanker al met een eenvoudige echografie zou je het al kunnen vaststellen. Elk jaar krijgen in België zo'n 800 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. In het Verenigd Koninkrijk was er gisteravond een concert voor de nieuwe koning Charles en koningin Camilla. Zo'n 20.000 Britten waren erbij en de optredens waren onder meer van Katy Perry en Lionel Richie. Prins William bracht een eerbetoon aan zijn vader en zei dat hij altijd heeft gepleit voor een gelijke behandeling voor iedereen. Most importantly of all, my father has always understood that people of all faiths, all backgrounds, and all communities deserve to be celebrated and supported. Vandaag is het een vrije dag voor de Britten en die staat in het teken van vrijwilligerswerk. In de Champions Playoffs voetbal heeft Antwerpen Racing Genk verslagen met 2-1, waardoor de club leider wordt in de competitie. Met twee schatstrafkoppen voor Antwerpen, een afgekeurd doelpunt van Genk, en twee rode kaarten voor Genk spelers, was het een spannende wedstrijd. En dat zag ook Antwerp trainer Mark van Bommel. Het was sowieso een hele intense wedstrijd, maar ik denk dat je niet aan ons gemerkt hebt dat we gepanikeerd hebben, zeker na het missen van de penalty van Vincent, die niet vaak mist blijf je doorgaan. En wat je laat zien na de rust, hoe je uit de kleedkamer komt na twee wedstrijden voor de bekerfinale je hebt Union uitgehad op woensdag en dan op zondag dit brengen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Geesporter Ewout Vromant uit Herzelen heeft na zilver in de tijdrit ook brons in de wegrit veroverd... tijdens de wereldbeker paracycling in ons land. En vanaf vandaag zal er verkeershinder zijn op de N60 in Nazareth door wegenwerken. Het wordt een zachte dag, 18 à 20 graden wat het weer betreft. Wel deze ochtend nog vrij mistig, nadien blijft het droog. Tot de avond, want dan wordt veel regen verwacht. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht en vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik heb weer weer. Sorry. Ze zijn weer aan het zingen onder de een Hayo. Het is het gezelligste bij Radio 2. Uh, ik vind het heel gezellig bij jullie, dus uh... ja, voilà, we gaan aan beginnen. De, dit is een ongeval gebeurd op de Kennedylaan van Zeilzaten naar Gent. Uh, dat is bij Zeilzaten zelf. Daar is de weg namelijk helemaal dicht. ...aan het kruispunt met de Leegstraat. Dat zijn de eerste verkeerslichten voorbij de Nederlandse grens. Wie vanuit Nederland naar Gent of de E34 wil... ...kan wel omrijden via het centrum van Zelzaten... ...via de Zelzatenbrug dus. Verder dan naar Antwerpen hebben we kleinere... ...nou ja, 20 minuten aanschuiven toch al op de E34. Dat is een speciale. Dat is van Kaprijke tot Asseneden. Dat komt omdat ze daar aan het werken zijn. Verder zijn er nog files van maximaal een kwartier... ...op de E313 vanaf Massenhoven. En het is ook wat aanschuiven. ...bij Brecht op de E19. Verder is het al vrij druk op de Antwerpse ring... ...met 20 minuten vertraging van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel begint de spits op gang te komen... ...maar geen verrassingen hoor. Kwartier aanschuiven op de E40 inderdaad vanaf Aalst... ...en op de E314 tussen Bekkenvoort en Holsbeek jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, Niels de Stadbader. Ik vind het echt tof. Ik vind het echt tof met die zangeres onder de douche. <laughs> ja. Ik vind het echt goed. Sorry, ik heb op alle knoppen al geduwd waar volgens mij nog nooit... Even je douchenkopje erbij hadden. <laughs> en dat moet goed komen deze manier. Help mij. Jouw telkort 2. So Stadtsvader. Radio 3 Uyamorga, morgen Do you ever feel Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel This okay but thin Like a house of cards One blow from caving in Do you ever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 KT Perry. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je maandag begint. Het zal wel zijn dat die maandag begint. Het is de maandag. Het is 8 mei. Waar je ja, naar Radio 2 luistert en waar je dan denkt, waar zijn Peter en Kim? Maar Peter, die is in Liverpool natuurlijk. Die gaan we straks zeker nog eventjes horen. Goedemorgen. Ik ben nog een beetje aan het bekomen van de ontmoeting met Lorraine gisteren. Maar ik vertel u over een uur, ongeveer, waarom Gustave zo'n pijn heeft aan zijn hoofd. En de kans is groot dat Gustave het u zelf gaat vertellen. Allee, tot ze bied. Zeg maar Niels de Stadspader, je ziet er zo krokant uit vanmorgen. Je weet het. Dat is echt een soort van stukje om in te bijten. Een krokant stukske spek om in te bijten. Dat is Niels de Stadspader vanochtend, precies. Uh, ja, ja. Respect voor je back. Ja, zeker en vast. <lacht> Gustav heeft blijkbaar pijn aan zijn hoofd. Dimitri Leu heeft ook pijn aan zijn hoofd. Maar dat zal door iets anders zijn. Dat is iets gans anders. Voilà, het is aangevallen door Ganzen. Dramatisch verhaal. Ik vind het heel erg. Maar we zitten dus volop in de Eurovisie Festival Mania. Het mag allemaal. Als je vindt dat we goed bezig zijn, dan stuur je een foto van jezelf met een hoed. Via de app van Radio 2 met de hashtag hoedbezig. Als je geen hoed hebt, dan kan je dat makkelijk oplossen door er eentje te downloaden. Op onze site radio2.be, daar staat een soort van schabloon. Dan kan je dat vouwen en dan kan je het echt goed vinden om goed bezig mee te doen. De namen van de vakjury zijn ook bekendgemaakt, Niels. Ja, die gaan dus de punten geven tijdens de finale. Er zitten een paar uh, ex-deelnemers bij, zoals Senec bijvoorbeeld, als je uh -huh. het nog zou kennen. Die nam deel in 2018. Alex Callier, die in 2021 deelnam met Hoover -Fond. Ik zit er ook in. Um, Sam Jespers, is een music consultant. Lester Williams, rechterhand van, uh, van Reggie onder andere, songwriter, producer is er ook bij. En ook nog een collega van bij de radio bij MNM, Laura Govaerts. Zij gaan dus de punten uitdelen voor ons land tijdens die finale. Klinkt ziek ook, hè, de vakjury. De vakjury. Wie, wie ben jij? Ik ben van de vakjury. Excuseer, laat mij maar door. Ja, en wie ben jij? Ik ben de vriend van Siska. <lacht> ik ben gewoon... Ik ga er ook heel veel deuren open, hoor. Is het? Absoluut. Dus ik ben niet binnen bijvoorbeeld, ergens... Ja. ja, maar ik ben de vriend van Siska's goed, Hoppla. Dus hopla... En die deuren, dat is echt... Van open, hè? Ook in de carré, Achter die velvet Road hè. En de shampoo, van <lacht> spuiten, hè. In alle kanten. Omdat jij gewoon de vriend van Siska bent. Even over, over iets helemaal anders als het dan gaat over geld uit ramen en deuren smijten. Net zoals... In de carrière zou dat kunnen bijvoorbeeld. Een bizarre achtervolging dit weekend in Antwerpen, schema Want daar zijn tienduizenden euro's gewoon uit een auto gegooid wat is er gebeurd? Ja, het was zaterdagavond dat het allemaal gebeurde. De politie van Antwerpen zag een auto die een verkeersovertreding maakte in Hoboken. En de politie wilde die auto dan doen stoppen. Maar die bleef gewoon doorrijden. Eerst gewoon nog rustig, maar daarna ineens in volle gas. En dan kwam er dus die achtervolging. En dan ineens gooide die autobestuurder cashgeld door het raam. Wow. Het zou om tienduizenden euro's gaan. En uh, het grootste deel is dan uiteindelijk wel door de politie teruggevonden. Maar natuurlijk zijn er van die slimmeren die ook nog wat geld hebben opgeraakt hier en daar. En uh, de autobestuurder zelf die kon vluchten, maar later op de nacht is hij dan zichzelf komen aangeven in het politiekantoor. En dan werd hij dus in de cel gezet. Maar stel je voor dat je nu een auto zet en je, je, je, je pinker marcheert niet. En daarvoor zet je aan de kant en je denkt, ik moet af van dat geld. En je gooit het weg <lacht> en dan zeggen ze, meneer, je weet toch dat je pinker niet marcheert, hè? Oh, la, la, la, la, la, Dat is balen. Dat is echt <laughs> zeker. Ja maar echt waar. En zeer filmisch. dat ook. We oh. Everybody's looking for somebody. For somebody to take home.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 I'm not here to make friends. Sam Smith samen met Kelvin Harris. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Er is een spel genaamd Punto Punto. Niels, ken je dat? Uh, ik ken dat zeker. Dat bestaat al even. Hè? Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk dan. Uh... Het is met de letters van het alfabet. En je krijgt de eerste letter van het antwoord. En als je er drie juist kan raden in 30 seconden, dan win je een morgen morgen, Oh, Tof. Dus je moet eventjes oefenen. Welke N is de beste Nederlandstalige artiest in ons land? N? Ja. Nee, theor. Nee, Natalia natuurlijk. Ah ja, oké. Okay. Welke o oh, Dat was... was ik nog niet, ja, dat is tof. <laughs> het was eigenlijk gewoon een Oké. Okay. Welke O was de tweede beste Nederlandstalige artiest in de jaren negentig? Opium. En ja, zeker. Absoluut. En welke P doe je op je eten als je vindt dat het echt gewoon niet zo genoeg afsmaakt? Peper. Peper, je, je snapt het. Dus drie goede antwoorden en dan win je zo'n ochtendmok. Ja, mensen kunnen nu in de app punto punto sturen en dan mogen ze meespelen als ze daar zin in hebben. De zongfestival stijgt de hele week lang op Radio 2 en op Radio 2 BeneBene. Bene. Volg elke dag de avonturen van Gustave en Peter van der Feijre in Liverpool. Welkom.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 We zijn la prima lettera naar trouwens la resposta justa. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen. Goedemorgen. We spelen ons spelletje vandaag en dat zal met Vivian zijn, als ik het goed heb. Vivian, goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Hoe gaat het met jou, Vivian? Ja, een beetje scheenwacht. Waarom, Vivian? Ja, waarom? Ja, waarom heb ik jagen dat, ja gezegd, Dat is niet nodig. Waar bellen we jou nee. ergens? Uh, in Neerpeld. In Neerpeld. In Limburg. Ja. En wat ga je doen vandaag? Uh, ik ga even wandelen met mijn hondje en uh, een beetje keuze, ja. Ah oh ja, oké. Okay. En pakketjes maken voor de kleine kinderen. Ah ja, en die komen straks naar jou? Nee, ik ga gewoon naar Bakkenvoort. Mm, oké, okay. ook allemaal goed. Ben je er klaar ja. voor om te spelen, Vivian? Ja, ja. Je, je weet het eigenlijk, hè. we starten de klok van Punto Punto, we stellen vragen, je krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Jij vult gewoon aan en als je drie juiste antwoorden geeft binnen de tijd, win je een exclusieve morgenmok. Morgen, uh, en die, en speel... die drinkt heel gemakkelijk. Dat Ik drinkt vlot. Ja. En snel oh, ja. spelen. Meteen passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes, Vivian. Dank je wel. Ah, we zijn begonnen, sorry. Welke V is het elektrische alternatief voor roken? Het, het hampen. Welke W is een geweer, maar ook een goede dag? Uh, pas. Welke X Wapen. was? Wapen. Wapen is goed. Welke X was de naam van een band met liedzanger Jean Thomas en had een mega-hit aan en on. Welke X was dat? X. Pas. X. Welke I heeft heet Lampaard en is onlangs in het huwelijksbootje gestapt? Ei, hey, eh. Uh, oh. Maar je zegt het als een i. Je zegt het als een i. En de tijd, de tijd, de tijd, is op. We moeten, We moeten even. tellen. want ik heb u ook echt iets meer tijd gegeven, omdat het voor ons allemaal nieuw is. Ponto, ponto. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan eens overlopen, hè. Ja, welke v is het elektrische alternatief voor roken? Je zei vampen, maar ik vind vapen. In de Volksmond zeggen we allemaal vampen. Jij ja, zeker. Ik vind het goed. We rekenen het goed. Welke W is een geweer, maar ook een goede dag. Een wapen. Had dat je een nog een hit, ja. Dan zaten we. Ja, bij de X. Welke X was de naam van een band met lead-zanger Gene Thomas en had een mega hit aan en aan. Dat was Excession, dat wist je helaas niet. Mm. Mm. Inderdaad, en dan de, welke I heet Lampaard en is onlangs in het huwelijksbootje getra getrapt, ook, maar getrapt ook. ook. Ja, maar gestapt wel. De val van het huwelijksbootje getrapt. Yves Lampaard. Had zij niet Yves gezegd? Oh, ja. Maar dat zat. Ik ben niet zo goed in namen. Vivian, nee. had jij niet Yves gezegd, maar zat er net niet wel storing op de lijn? Ja. Zie je? Ja. Ik dacht het al Oh, dan Ik... zitten we toch met de winnaar. Yay! Yay! Goed, Vivian. Voilà, je wint de exclusieve GoeiemorgenMorgenMok, gesigneerd ja, dat door Niels de Stadsbader aan de binnenkant ook. Zodat zeg, je weet. jouw koffietje een beetje naar alcoholstift smaakt. Maar dankzij Niels ja, natuurlijk. Ja, ja, okay. Geniet van jouw kleinkinderen geniet van jouw wandeling. Vivian, fijne dag nog. Salute. Ja. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. These are Chiefs. Ruby, Ruby, Ruby. Er wordt ook. Oh nee, dat is. <laughs> sorry. Hey, ik heb je nu serieus een echo opgezet? Ik heb hem gevonden. Hallo, wow, Siska. <laughs> oh, oh, verkeerde Vergeerde oh, Excuseer. Het was een zwaar weekend voor ons, Jan Akkermans laat weten dat de Arendtkelken in bloei staan. Maar belangrijker. Weerman Bram. Goedemorgen. Goedemorgen, dag Siska, dag Niels. Helemaal goedemorgen. Hey. Ik ben op, Bram, ik ben op knoppen aan het duwen die echt nog nooit bediend zijn. Maar tegen het einde van de week gaat dat goed komen. Peter zit in Liverpool en ze hebben er een stagiair opgezet ofzo en dat was ik dan. Maar belangrijker, hoe ziet dat weer voor vandaag eruit? Ja, we gaan grijs van start met veel lage wolken, met op vele plaatsen ook nevel en mist, misschien hier en daar zelfs wat gemiezer. Nu in de loop van de voormiddag gaat de zichtbaarheid al verbeteren en dan na de middag gaan ook die wolken breken op sommige plaatsen. Dan krijgen we dus een paar opklaringen, maar heel lokaal misschien ook nog wel een buitje. De temperaturen doen het goed vandaag, we halen 16 graden aan zee en 18 tot 21 graden in het binnenland bij matige wind uit het westen. Vanavond en vannacht krijgen we dan ja, nog opnieuw meer en meer meer wolken over ons heen. En dan gaat het regenen, minimaal rond 14 graden. Regen, en die regen die zal er ook morgen zijn. Morgen wordt echt een kletsnatte dag met lange periodes van regen. Soms intense regen zelfs. Het is pas in de late namiddag dat het in het westen van het land wat droger gaat worden. Bij temperaturen rond 17 graden. Woensdag dan nog meer nattigheid. Regen en buien met onweer. Het ziet er echt niet zo goed uit deze week. Ja, ook donderdag nog altijd buien. Vrijdag en zaterdag dan misschien iets meer zon. En heel lokaal nog een buitje. Dus we kijken uit naar vrijdag en zaterdag. En ja, dat is nog ver, hè. Maar Bram, we hadden toch een mail gestuurd? Ik snap het niet. <lacht> voor die afspraken, ah ja, oké. Okay. <lacht> voor dat goed weer, hè? Ja. ja, maar als ik er een offerte bij steek, dan moet je die ook ondertekenen. Dat is waar, dus. dat is <lacht> Het wordt hier persoonlijk. Het wordt weer persoonlijk, ik voel het. Dankjewel, Bram. We blijven goed duimen dan. voor beter weer. Morgen. Maar ik da -da. weet ook dat het not your fault is. Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Het is half acht, hier is Schema. Morgen 9 op de 10. Vlaamse tieners tussen 11 en 18 jaar zijn tevreden met hun leven. Maar er zijn er toch ook die het erg moeilijk hebben. Ze voelen zich eenzaam, hebben slaapproblemen of voelen zich zenuwachtig. En na het dodelijk incident van vrijdag in het station van Zaventem... worden drie jonge mannen verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Tijdens een vechtpartij stierf een jongeman van 22... toen hij werd aangereden door een hoge snelheidstrein. Een andere jongere raakte zwaar gewond. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws.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 Komen er op vrijdag- en zaterdagavond extra late treinen... vanuit Brussel naar Zottigem en Aalst... en ook op de lijn van Antwerpen naar Sint-Niklaas. Op zondagavond komen er extra treinen voor studenten uit Eeklo of Fronsen... die naar hun contingent willen sporen. Later krijgen ook Ninove en Gerardsbergen er vanuit Brussel... een tweede trein per uur bij. Om al die plannen te kunnen uitvoeren... moeten NMBS wel nog 500 extra personeelsleden vinden... en moeten bestelde treinstellen op tijd geleverd worden. Kinderdagverblijf Bambaloo in Oosterzele biedt vanaf vandaag geen opvang meer aan. Dat heeft de gemeente dit weekend beslist na een negatief verslag van de zorginspectie. Die stelde gebreken vast, zoals kindjes die niet veilig in hun stoel zitten of ze met het gezicht naar de muur zetten als ze niet luisteren. Het is de gemeente die de kinderopvang organiseert. Het agentschap Opgroeien had Oosterzeelen eerder alles op de vingers daarvoor getikt. En G-sporter Ewoud Fromand uit Herzelen heeft een tweede medaille gepakt tijdens de Wereldbeker Paracycling in Oostende. Vromant pakte vrijdag al zilver tijdens de tijdrit. Gisteren werd het brons in de wegrit na een zware val en een onwaarschijnlijke comeback. We rijden gewoon met drie achter elkaar. een tweede rij op het van de eerste. En ik zit achteraan en ik les er ook tegen. En ben over kop gegaan. Ik was even gooien, ik had ik nog een minuutje. Blijf lenen. Maar allez, de pijn trok een beetje weg. En zijn mijn fiets weer in orde gezet. En ik ben weer kunnen vertrekken. En dan sleepte mijn voorarm ook nog. dus nog een keer moeten stoppen voor een nieuwe wiel. Maar ja, kijk, ik ben dan blijven rijden. En uiteindelijk heb ik dus nog een derde plaats kunnen uithalen. Ook een andere G-sporter, Ruby Klinken uit Eeklo, deed het heel goed op de wereldbeker. Hij haalde twee medailles, goud in de tijdrit en brons in de wegrit, maar dan in zijn categorie. En hij staat ook eerste in de wereldbekerstand. <middels> Vandaag start overal erg grijs wat het weer betreft. Vanmiddag tijdelijk wat opklaring in Oost-Vlaanderen. Later in de middag neemt de bewolking weer toe. De Maxima doen het nog goed rond de 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. S'avonds en vannacht kan het dan intens beginnen regenen. Een tiental liter water per vierkante meter kan vallen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen kan je vinden in de app van Veerde Nieuws. En ik denk dat Hayo ook nog meer nieuws heeft als het gaat over de situatie op de baan. Uh, ja, dat klopt. Hè. Dus naar Antwerpen even kijken. De ochtendspits uh, kwartier aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk. Dan een hele speciale file van uh, ja, bijna een half uur. Die staat op de E34 vanuit Knokken naar Antwerpen. En dat is tussen Kaprijken en Assenede. komt omdat ze daar aan het werken zijn aan een kruispunt. Verder op die E34 gaat het ook tien minuten langzamer. Van Waasland, Haven Oost tot Antwerpen West. Dat, daar staat dan weer een defecte vrachtwagen. Op de in 19 ben je 10 minuten kwijt bij Sint-Job. En op de E313, ja, toch ruim een half uur vanaf Herentals-West. De Antwerpse ring dan richting Gent, dat zo'n kwartier aanschuiven. Van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even naar Brussel, daar gaat het 20 minuten langzamer op de E40 vanaf Aalst. En op de E314 ook tussen Tielt, Wingen en Holsbeek 20 minuten. De andere files, die zijn een stuk korter, gelukkig, naar de hoofdstad. En dan in Gent zijn sinds vanmorgen werken bezig aan de rotonde tussen de vliegtuiglaan en de door Arthurlaan, dat is uh, ja, eigenlijk dus tussen de Meulensteden en de Muiden. Verkeer van en naar de Muiden en het centrum van Gent moet daar een plaatselijke omleiding volgen. En dan goed nieuws, tot slot in Zelzaten is de Kennedylaan naar Gent helemaal vrijgemaakt. Op Moederdag steunen we mamas in nood. Doe een gift aan het kinderarmoedefonds op krevel.be of in de winkel en wij verdubbelen je bijdrage. Krevel, leef beter.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 Goedemorgen, morgen. Siska Scooters. En nu is de Stadsbader. Radio 2. Ik ga niet zeggen dat ik iets kort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is.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 Wou ik dat ik net iets vaker... Had. Iets vaker, simpelweg... Een wacht. Wacht. Oh, hij begint te zingen. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Woe! René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. En zeker Niels de Stadsbader in de ochtend, op maandagochtend. Dan ja, zal hem toch vroeger moeten opstaan. 8 mei... Vroeger. ...2023. Ah ja, vroeger. Ha, is grappig, ja. Goeiemorgen, morgen. <laughs> Niels, om hoe laat ben jij opgestaan vanochtend? Uh, vier uur. Vier uur. Uh, gaat het nog eigenlijk? Want het is nu 20 voor 8. Gaat, ja, absoluut. Ja? Wat heb je gisteren gedaan? Je hebt gespeeld in de Armberg uh, nee, in Stadsgebrug. Ja, zaterdag een voorstelling gehad en uh, gisteren ook een show gespeeld in de Stadsgebrug. Dat was super ja? uh, Ik moet zeggen, een heel toffe zaal om te spelen. Uh -huh. En ik ben dan nog doorgereden gisteravond naar Nederland. Ja? Want dan ben ik naar een concert gaan kijken van Raccoon. Ja? Dat is een Nederlandse band. Nederlandstalige muziek, ook dingen in het Engels. Maar vooral de Nederlandstalige dingen kan ik echt wel smaken. Mensen die het niet kennen, Raccoon, je moet het eens dus opzoeken. Oké. Okay. Kunnen we straks eens niet spelen van Raccoon trouwens? Zeker. Ik heb Zoals je hebt gehoord, al, ja, ja. heb ik de knoppen in ja, ja, ja. handen. handen. Ja, je weet dus wat je doet, hè? En ik weet, kan zeker ergens een liedje vinden in deze computer, dus dat kan geen enkel probleem zijn. Okay. Um, ben je een ochtendmens? Ik ben wel uh, gemakkelijk iemand die opstaat en die vrij snel wakker is. Ja, en je bent vrolijk ook ochtends. Ja, zeker. Toch? Op zich zeker. absoluut wel. Gaan we een spelletjes spelen? Spelletjes spelen? Ja, dus is dat goed? Ik sta op en ik vergeet. En dan ah, moet ja. je aanvullen. Oké. Okay. Jij mag beginnen. Ik sta op en ik vergeet... ...de warme chocolademelk. Dat de moeilijke pakken. Zijn. Ja. Ik sta op en ik vergeet een warme chocolademelk en mijn sleutels. Ik sta op en ik vergeet de warme chocolademelk, mijn sleutels en mijn pot <laughs> ik sta op en ik vergeet mijn warme chocolademelk, mijn sleutels, mijn potchel en mijn waardigheid. Dat is Lefkes, dat gaat niet vergeten. <laughs> <laughs> um, ik sta op en ik vergeet uh, mijn warme chocolademelk, sleutels ja. en de potchel, mijn waardigheid en mijn zelfvertrouwen. Ja, ik sta ook en ik vergeet een warme chocolademelk, mijn sleutels, mijn potjeel, mijn waardigheid en mijn zelfvertrouwen en ook mijn laptop. Oké, okay, top. Laptop. Um, ik sta op en ik vergeet um, een warme chocolademelk, sleutels, potjeel, waardigheid, uh, zelfvertrouwen. Uh, ja, Tegen, wat was het laatste nu weer? Wat was het laatste dat je zei? Laptop. Laptop. En ik vergeet jou nooit. Voilà, ik denk dat we kunnen afronden. Le. Vergeet je? Officieel even overgegeven, ja. Ah. Vergeet jij veel dingen? Ben jij vergeetachtig? Ik vergeet heel veel dingen. Ja, absoluut. Maar mijn probleem is ook dat ik ook nooit dingen op dezelfde plaats leg. En dat heeft er vaak mee te maken. Dat is vaak het gevolg daarvan. Maar um, de mensen rondom mij, zoals mijn broer bijvoorbeeld, die heel vaak bij mij is, of mijn ouders of mensen die mij graag zien, die. Um, maar geef maar uw portefeuille, maar geef maar uw sleutels aan Nick. Omdat ze al weten dat het een probleem zou kunnen worden. Absoluut. Maar het is wel altijd een avontuur. <laughs> voilà. We vervelen ons nooit. Ik die vind schema, het schema die zit hier te kijken, maar nee. die wenkbrauwen die zijn aan het dansen, dat wilde jij niet weten. Ja, maar ja, het, is, het is heel serieus nieuws aan het zoeken. Ja, ja, terwijl het, wij echt een heel serieus spel aan het spelen waren. Ja, goedemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen cisca Scooters en Niels de stadsvader. Twee. Ik heb zo deze zomer toch ook nog maar jou gebeld. Ik heb jou jas in jouw portefeuille. Niet zoeken en ik bij mij. Maar dat was bewust. Dat was om terug te komen, hè? Och, joh man. Dat is echt niet wat. jullie is... wel schattig, samen. Ik ben niet dat soort vrouw. Ja, maar toch. <laughs> Yeah oh White and Black Blues van Joël Ursul Margot van de regio. Margot heeft een opdracht van ja, een zeer publieke opdracht van de Openbare Omroep die ze toch zeer goed gaat proberen vervullen. Want Margot staat bij een man die al 75, 65 keer er liever is in ingeslaagd om een foto van hem op het weerbericht te krijgen. Wat niet vanzelfsprekend is, want daar horen regels bij en dit en dat. En Margot gaat vandaag proberen om zelf ook in het weerbericht te geraken. Margot, alles wat ik zeg, of toch, in deze zin die net gepasseerd is, is ongeveer correct, denk ik, hè? Je bent niet aan het liegen. En uh, het is indrukwekkend hoe Danny te werk gaat. Dus Danny van Russelt is inderdaad al 65 keer met zijn foto's in het weerbericht geweest. We zijn vanochtend bij hem thuis met de fiets vertrokken met het hele starterspakket. De camera, een thermos koffie en koekjes voor onderweg. Uh, Danny, waar zijn we intussen aangekomen? We zijn nu in Opgrimbi. En Opgrimbi is een deelgemeente van Maasmechelen. we zijn nu in het Nationaal Park Hoge Kempen. En hier he, staan wij aan de Kickbeekbron. Ja, heel schoon vooral. mooi uitzicht zie ik hier achter ons. Ja, ik denk het ook. Ja, veel water, de bomen. Het is een beetje een sprookje, want de mist hangt er zo nog in. Ja, op dit moment hebben we mist. Als we nu gisteren waren hier geweest, hadden we een mooi open lucht gehad. En we vermissen hier kort aan de Nederlandse grens zitten, dan zagen wij ook Nederland van hieruit. Maar het is vandaag het iets is vandaag bewolkter. Mistig, dat is ook mooi. Ik vind het ideaal voor een weerfoto. Maar je doet dat dus elke dag. Wat trekt u daar zo in aan? Wat houdt u daar zo mee bezig? Ik, van het moment dat ik ga fietsen, ik pak altijd diezelfde routes hier door het Nationaal Parik Hoge Maar ik zie eigenlijk alle dagen iets anders. En dan valt mij dat op. Maar dat kan heel eenvoudig zijn. En daarmee ben ik ook al op het weerbericht gekomen. Ik zie het hier nu net. Dat zijn regendruppels. Ja. De regen, je hebt ze misschien nog niet gezien, hè? Nee, het was mij nog niet opgevallen. Voilà, die regendruppels hangen de douw. Hangt hier nu aan. En ik kan daar een macrofoto van maken van die regendruppel. En ik stuur dat in. En als we dan geluk hebben... We komen dan mee op de tv. Ja, en zit je dan elke avond voor tv van, oh, ga, ik erbij zijn, ga ik erbij zijn? Ja, eigenlijk toch wel. Ja. Eigenlijk ja, toch. En ik moet eerlijkheidshalve ook zeggen... Als ik er dan ben opgekomen en mijn foto is geselecteerd... Dan ben ik zo blij als een gek. Doet je dan een flesje champagne open? Nee, zover zijn we niet. Maar het is eigenlijk toch fijn. Dat, ja, dat streelt toch je ego een beetje, dat uw foto dan geselecteerd is geworden. Want ik moet eerlijkheidshalve toezeggen, we zijn heel veel weerfotografen. Maar die mensen sturen allemaal zo mooie foto's in. En soms zijn ze veel veel mooier dan die van mij. En dan hebben ze toch bijvoorbeeld mijn foto geselecteerd. Dan denk ik, maar allee. nee, ik vind die zelf niet zo. Maar oké, okay, is geselecteerd, blij. Je mocht fier zijn op jezelf en je moet je zo niet naar beneden halen. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar ik vind ook die andere weerfotografen, die doen zo hun best. Ik wil hen ook van hieruit nu ook de groeten doen allemaal. Dat is lief. Ja, we kennen elkaar zo'n beetje virtueel, gelijk ze zeggen. En uh, ja, ik wil van hieruit ook de groeten doen en weer allemaal, dikke chapeau, je bent allemaal heel goed bezig. Ah, kijk, dat is bij deze dan heel goed overgekomen. Wat is zo de foto waar je het vierste op bent van alle 65 die je al gemaakt hebt? Ja, dus voor mijzelf is het ook een moeilijke keuze. Ik ben bij uh, Frank de Bozer, die nu dan op pensioen is, dat is al heel veel geweest. Maar uh, Bram heb ik ook... Uh, maar ik denk net, ik weet bijvoorbeeld, uh, Sabine, die heeft ook graag bloemetjes. En ik heb het laatst bij, uh, bij de, de bloemetjes, wat, wat net uitgekomen waren, een bloesem... En er kwam net een zonnestraaltje op dat moment. Ik maak die foto, ik stuur hem in... en Sabine had hem uitgekozen. Ah, voilà. en ik vond hem zelf, uh, zelf ook heel, heel mooi. Ik denk wel dat er vandaag verandering in gaat komen. Danny, want we gaan samen een foto nemen. Dat gaat uw mooiste foto ooit worden, daar ben ik zeker van. Maar we moeten wel aan een paar eisen uh, voldoen. Namelijk, het zijn er vier. Variatie in provincie. Maar ja, ze zullen wel elke dag een andere provincie selecteren. Dus dat komt wel goed. Een belangrijke, twee derde lucht, één derde land... Als ik zo achter ons kijk en voor u meekijkt... via de Radio 2-app of via uh, VRT1... die ziet dat ook... Ja. Tweederde lucht, één ja. derde land. Check. Hij moet representatief zijn. Dus ja. um, we moeten geen half uurtje zoon fotograferen... als het de hele dag al geregend heeft. Het is een mistige morgen. Het gaat, geen, het gaat niet opklaren vandaag, denk ik. Nee, normaal niet. Dat zou zo dat weer blijven nu. Oké, okay, check. En dan geen personen herkenbaar in beeld. Dus we moeten nu nog een manier vinden. Een originele manier om hier tussen de heiden uh, onherkenbaar te zijn. We gaan dat proberen. Dat gaat ons lukken. En ik moet er van Siska en Niels ook iets Radio 2-achtig in steken. Dus daar moeten we nog even over brengen maar het komt goed, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Geen probleem. Geen probleem. Dat komt allemaal goed. De meester gaat het mij leren en dan vanavond in het weerbericht van 7 uur of deze middag tijdens het eh, journaal van één uur. Ga je dan zien of het ons gelukt is en het komt uiteraard ook op de Instagram van GoeiemorgenMorgen. Ik vind dat dat heel goed klinkt. Ik vind dat dat er zeer goed uitziet ook. Wat een, leuwe, wat een leuke, lieve man ook. Maar Wat een leuke, lieve man. Ja, neem hem mee naar de studio, Margot. We, we huren hem, of we werven ja, hem, hem aan. Mee. Ik steek uh, hem. Nieuw redactie. Ja, ik een hem op mijn bagagedrager. Morgen. Voilà, ik denk dat ze, we zijn al met heel veel leuke mensen, maar er kan altijd iemand bij. Van de regio. Hoe tof is dat? Elke dag denk je, ik ga een foto maken. En ik ga duimen dat ze in het journaal komt. Het is goed leven wel. Ja. En blij zijn met de kleine dingen. Of ze, met, met bloemetjes. En Sabine is klein, blij met, met, met bloemetjes. Hij was een heel weten. trots en Sabine heeft hem uitgekozen. En Sabine, want er waren bloemen, kwam net een zonnestraal op. Heel ja, schoon. Vergeten, dat jij wel, wel eens vaker iets vergeet, Niels. En er is iemand, Elisa, die zegt dat ook, ja, dat dat blijkbaar het geval was tijdens een, uh, een van je shows. Ja, we stonden in het Gustavo van Stende en het eerste nummer was gedaan. En elke muzikant heeft zijn oortjes aan. Dus ik kon alleen maar de muziek horen. En iedereen zat aan mij te wijzen, bleek dat mijn broek open stond. Maar dan noemen ze nu eens een opening van de show. Het is duizend jaar geleden dat we dat nummer hebben gehoord. En dan horen we dat nog eens en denken we... Amai zeg, wat een maandag. We zijn er straks nog. Er zitten meer hits in VRT Max dan je denkt. Met meer wereldhits van bij ons, zoals in de podcast. Into... Maar ook meer covers van hits in Like Me. Morgen. En meer instant hits, zoals de ochtendshow. VRT Max.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 Je woning renoveren of toch maar iets anders zoeken. De ultieme strijd tussen verbouwen of verhuizen. Ja, tenzij dat we iets anders zoeken, hè. Ik had die liever ergens anders gehad. Ja, dan zo'n drukke baan, ja. De geur van putteken, ja. ja. Ik weet het wel. Nee, ik weet het niet. Ons Huis, Nieuw Huis. Woensdag op VRT1 en op 4T Max. Voor ons huis een keuken van... Wij maken, uw keuken in België. Bestel je moederdag bij standaardboekhandel.be... en haal het één uur later af in de winkel. Standaardboekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Beleggersjargon gebruiken dat alleen economen begrijpen. A buy and hold credit spread penny stock. Sharp ratio hedge and bracket limit. Free float? Dat doen we niet.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 Aan de middelbare school Zavo in Zaventem zal de politie vandaag patrouilleren. Vrijdag begon na schooltijd een vechtpartij aan het station. Daardoor kwamen twee jongeren op de sporen terecht. Een van hen stierf en de andere raakte zwaar gewond. De slachtoffers zaten niet op school en het is ook nog niet duidelijk of er leerlingen van die school bij de vechtpartij betrokken waren. Maar op sociale media circuleren berichten over wraakacties en dus is zowel de politie als de school extra voorzichtig. En de leerlingen krijgen ook mentale hulp, zegt directeur Kurt Gommers. We hebben 2040 leerlingen die allemaal, of bijna allemaal, het openbaar vervoer gebruiken, dus ja, die op dat moment 16 uur 18, allemaal in die stationsomgeving zich situeren. Uh, getuigen gaan er heel veel geweest zijn, die gaan wij ook proberen op te vangen vandaag op school, uh, met slachtofferhulp, uh, het CAW en het Rode Kruis. Betrokkenen, dat is heel moeilijk vast te stellen, maar ja, het, het, het plein in Zavondheim is een plein waar, waar wel eens jongeren afzakken van andere, van andere dorpen. Hè. Uh, natuurlijk komen die dan in contact met onze leringen. Intussen heeft de onderzoeksrechter twee verdachten vrijgelaten onder voorwaarden. De derde jonge man moet thuis zitten met een enkelband. Ze worden verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen met zware verminking tot gevolg. In Zellik in vlaams brabant is zaterdagnacht een man neergeschoten. En daarna zou hij meegenomen zijn door de twee schutters in hun auto. Op de plaats van de schietpartij vond het parket kogelhulzen en ook een geladen handvuurwapen. Maar de hele zaak is voor de rest een compleet raadsel, zegt Gilles Blondeau van het Over het slachtoffer is momenteel nog heel weinig gekend, dus er is geen lichaam, er is niemand aangetroffen geweest. Het onderzoek is nu volop bezig naar zowel het slachtoffer als de twee daders. Tijdens de afstapping ter plaatse is gebleken dat er zeker acht kogelimpacten werden aangetroffen. In wagens, woningen, deuren, garages en dit zowel aan beide kanten van de straat. En we mogen echt wel van geluk spreken dat er hier geen andere slachtoffers zijn gevallen. 9 op de 10 tien Vlaamse tieners tussen 11 en 18 jaar zijn tevreden met hun leven. Dat blijkt uit een internationale studie bij 20.000 jongeren in Vlaanderen. Maar sommige jongeren hebben het nog altijd erg moeilijk. 1 op de 6 voelt zich eenzaam, ze hebben ook slaapproblemen of ze voelen zich zenuwachtig. En dat komt meer voor bij meisjes dan bij jongens, zegt minister van Welzijn Hilde Krivits. Ondanks het goede nieuws dat jongeren zich globaal gezien goed voelen, ja zie je toch dat, uh, zeker als het gaat over mentale klachten, dat uh, die bij de meisjes veel groter zijn dan bij de jongens. Ook als het gaat over zware slaapproblemen of zelfs heel donkere gedachten, dan komt dat veel vaker voor bij meisjes. En het globale geluksgevoel, ja driekwart van de jongens voelt zich meestal gelukkig, terwijl dat bij de meisjes maar een kleine 60 procent is. Jongeren kunnen met hun problemen in een zogenoemd overkophuis terecht, waar ze hulp kunnen krijgen. Er zijn nu zo'n 30 overkophuizen in Vlaanderen en er komt extra geld om ze nog uit te breiden. Eierstokkanker wordt vaak pas laat ontdekt. Als er al uitzaaiingen zijn en patiënten veel minder kans hebben om te genezen. Dat komt omdat de klachten vaag zijn. Vrouwen hebben bijvoorbeeld buikpijn en een opgeblazen gevoel. Ook dokters herkennen de symptomen vaak niet. Patiëntenvereniging Esperanza hoopt via een nieuwe campagne dat mensen de symptomen toch nog sneller gaan herkennen, zegt voorzitter Sonja Rademakers. Een hele grote campagne op internationaal en een uh, nationaal vlak om dus posters te verspreiden en, en uh, om dus dus alle vrouwen en ook huisdokters en ook artsen in het algemeen te wijzen op de symptomen van die, de eierstokkanker. Omdat die te vaak over het hoofd worden gezien. En dat is dus het grote probleem. Elk jaar krijgen in België zo'n 800 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. De dader van de schietpartij in het Amerikaanse Texas was een veiligheidsagent die waarschijnlijk banden had met extreemrechtse groeperingen. De man van 33 wandelde zaterdag een winkelcentrum binnen met een zwaar wapen en gevechtskledij. Acht mensen stierven, ook kinderen, en drie anderen vechten nog voor hun leven. De dader werd zelf gedood door een agent. In de Champions Playoffs voetbal heeft Antwerp Racing Genk verslagen met 2-1, waardoor de club leider wordt in de competitie. Maar Genk-trainer Wouter Franke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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel in Zwijndrecht is een actiegroep opgericht van burgers die tegen de fusie zijn met Beveren en Kruibeken. En de volgende drie jaar gaan er meer treinen rijden van en naar Oost-Vlaanderen. De helft van de stations krijgt een beter treinaanbod. Het wordt een vrij droge dag, 18 à 20 graden, nadien brede opklaring mogelijk, want eerst is nog wat mistig. S'avonds en vannacht wordt veel regen verwacht, net als morgen, dan wordt het zeer wisselvallig. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app van VRT Nieuws. En hoe hoe gaat het ondertussen dan op de weg? Goedemorgen, ja. geen grote rampen vanmorgen op de weg Behalve dan op de E34 van Knokken naar Antwerpen Daar zijn even voor assenede werkzaamheden aan de gang En ja, hou je vast, drie kwartier ben je kwijt vanaf Kaprijke. Dus probeer dat stuk van de E34 inderdaad te vermijden De andere files naar Antwerpen die zijn, ja, zoals verwachting, zonder incidenten Een kwartier vanaf Haasdonk op de E17 En op de E313 wel een klein half uur vanaf Massenhoven Op de E34 vanuit de Waaslandhaven moet je opletten bij Antwerpen West, daar staat een defecte vrachtwagen. Antwerpse ring richting Gent, uh, ja, vertraag je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel hebben we op alle assen uh, ongeveer een kwartier vertraging, zonder verrassing. En dat valt eigenlijk redelijk mee, komt ook omdat het nog vakantie is in het uh, Franstalige landsgedeelte, vermoedelijk. De binnenring rond Brussel, daar gaat het een kwartier langzamer tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Dan in Gent zijn sinds vanmorgen wel werken begonnen aan de rotonde tussen de vliegtuiglaan en de Arthurlaan, dat is naad in het havengebied. Het verkeer van en naar de Muiden, maar ook naar het centrum van Gent... ...via die route moet een plaatselijke omleiding volgen. En nog werkzaamheden, tot slot, die zijn begonnen op de N60... ...van Oudenaarde naar Gent. En daar is het daarom een kwartier aanschuiven bij Eke Nazareth. Goedemorgen, morgen... Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. Het zou wel zijn met een lach op je gezicht. Heb jij er nog eentje, Niels? Natalia, ja, ja, ja, zeg maar zeker. Um, uh, ja, goedemorgen. Tot 9 uur, Niels de stadsbader. Hij is erbij en ik er ook. Sorry daarvoor. Zesdags goed dus, dames en heren. Jouw Morgen. Hoogstraten, na, na, na, na, na, na. hoogstraten, aardbeien. Van Yes. Hey, hey, hey. Morgen. Je maandag begint. Zeker dat die maandag begint, Het is nog een beetje wennen. Voor iedereen, maar ik denk wel het meeste voor mijzelf. Ik heb hier al knop. Kijk, ik heb deze knop gevonden. Heel toevallig ja. dat ik die heb gevonden. Dat is als, als ik voor u een koffie moet gaan. halen. Neus, Ius. Oh, koffie alsjeblieft. Ik ga dat uitzetten natuurlijk, want dat klinkt wat, uh, wat raar. De luisteraars zijn wel heel erg lief. Vind ik. Er zijn heel veel lieve berichtjes bij. Super lieve berichtjes wat die allemaal sturen. Petra zegt, hallo Siska, je laatste uur van de Eerste Ochtendshow gaat van start. Relax. En met je mannelijk gezelschap deze week gaan we naar een stralende moederdag. Groetjes Petra. Zijn heel veel mensen blij dat jij erbij bent vanochtend, Niels? Absoluut. Heel veel lieve berichtjes, dank je wel daarvoor. Die kunnen binnenkomen in de app van Radio 2. De hele week ja, zit ik hier en elke dag krijg ik... Um, ja... Gezelschap van een andere gezelschapsman. Wacht, ik weet dat Bart Peters langskomt. Otto Jan Ham komt Otto langs. Ham uh, komt. Bart uh, Kanarts en Aster. En Aster. En Aster en Zijmana. De radio is Aster drukbaar, natuurlijk. Hè? Zeker, ja. zeker weten. Maar elke dag rond tien over acht is er ook een gedacht. Mijn gedacht. Nu ben ik heel erg benieuwd, want het gedacht van vandaag komt van de master himself. Niels de Stadsbader, wat is jouw gedacht? En wel, welkom bij gedacht. Dat is natuurlijk dat ik dus vind hè, dat je overal zou gratis moeten parkeren, bij gedacht. Wat zeg je nu? Je vindt dat je overal... ik, vind, ik vind dat je overal gratis zou moeten kunnen parkeren. Overal? Overal. Je bedoelt op de straat, dus niet in parkings, of ook parkings gratis maken? Ook. Nee, nee, nee, nee, nee, maar, dat, maar parkings, dat snap ik nog. Maar allee, als ik nu bijvoorbeeld naar Rico kom om af te spreken, om iets leuks te doen samen, dan is dat al een gedoe van oké, okay, waar ga ik parkeren, dat is sowieso, maar dat is voor iedereen. Uh -huh. Maar je moet dan ook eerst en vooral aan denken om het te betalen. Hè? Maar ook dat betalen, waarom? Ik woon... Maar bon, ik woon natuurlijk ook op een plek... Vertel nog eens dat... waar jij woont, want ik ben het vergeten. Deerlijk. Echt? Oh, ja, ja, West-Vlaanderen, tussen Waargaven en Kortrijk, uit West-Vlaanderen. <laughs> um, nog gewoon parkeren waar je wilt. Ja. En ook zo lang je ook wilt daar staan, dat is allemaal gratis. Ja. Dus waarom ja. kan dat niet in de rest van de wereld? Wacht, maar ik denk dat ze daar heel veel mee geld mee verdienen, de steden en de gemeenten. Ja, ja, ja, Om dan aanleg van bijvoorbeeld verharde wegen, wat jullie dan nog niet hebben, ja, meenst, te doen. Ik, of misschien ja. een telefonielijn of zo, dat ze dat dan kunnen doen. Jij <lacht> zijn nu heel gans West-Vlaanderen op Utah aan het halen. West-Vlaanderen is groot. Ik super superveel en van West vlaanderen en ze, en ze weten het, dat ik godverdomme veel van hen haal. Ze weten het. En maar die... ik vind dus dat je overal gratis zou moeten parkeren. Overal gratis gedacht. parkeren. En betaal jij als je moet parkeren? Ik heb nu van het weekend moeten gaan optreden in Staschaburg in Antwerpen. Ja. Dat was ondergronds dat was stukken van mens dat, dat kostte. Ik vond dat ongelooflijk. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik durf al eens een keer ergens te gaan staan en niet altijd te betalen. Oh. Uit een soort van. Rebellie. Ah, wel nee. Niet met mij. En dan zegt ons moeder... Ja, zet weer een brief tussen je uit, <lacht> Want Dan heb ik dan een boete gekregen en ons moeder is dan weer kwaad. En dan zegt ze, je moet betalen. Ah, ja, ik ken dat. Hè. Maar ik vind dus nogmaals dat je zou moeten kunnen parkeren. Parkeren moet overal gratis zijn. Voilà. Ik vind het een zeer duidelijk gedacht. En ik kan niet wachten om te zien wat jullie gedacht daarover is. In de app van Radio 2. Geteld voor twee. zeg zegt: SK is stad en nieuws, de stadsbaarder. Radio 2. Dan zo, zo lang voel mijn benen niet. Maar al zie ik mijn energie. Espura, la pari bien dura. Realiteit, nee, geen fantasie. We vieren, ja, vieren, het leven hier. La pari bent duur. Zeker, zeker en vast. En ik hoor ook... Goedemorgen, Eerst een jingle van Goedemorgen, morgen, maar dan hoor ik ook wel een zomerhit. Dat nummer van Belle Perez. Ja, zeker. Oh, maar ook gewoon Belle Perez, dat is, is ook zomerhit. Dat is zomerhit. is zomerhit. Dat is eigenlijk zomerhit in twee woorden. Dat is Belle Perez. Niels de Staatsbaaters vindt dat je overal gratis moet parkeren. En daarom uit rebellie durft hij het al eens vergeten. Straffen. Oh. Het is toch al een keerle. Heel veel reactie, natuurlijk in onze app. Kan je het even samenvatten? Wel, ja, er zijn heel veel mensen die dat toch ook wel een beetje volgen. Hè? Hm. Uh, wacht hè, wat hebben we hier allemaal? Dominique Balen die zegt: Ah wel, je hebt groot gelijk nieuws. Want de wegen zien er ondanks betalen nog altijd. Erbarmelijk uit. Uh, Michael Jannes die je zegt, nieuws voor president. Charlotte Blauw zegt nieuws voor minister van Mobiliteit. Dat is misschien een klein beetje overdreven, wat die president eigenlijk ook wel bon. uh, Wat hebben we hier nog? Uh, ja, iemand die hier zegt: gisteren drie uurtjes naar Leuven geweest 8,60 euro moeten betalen. Het is een dikke schande. Ja, ik vind dat dus ook vooral duidelijkheid. En er is hier iemand die ook nog waarschijnlijk van Deerlijk is. Even zoeken. Yves Wallard zegt beste nieuws en Deerlijk, wel uw schijf leggen. Anders is het 25 euro retributie. Ja, maar ik blijf erbij, dat is toch een hele grote bron van inkomsten die die gemeenten dan mislopen, waar ze andere superleuke dingen mee kunnen doen. Hoe gaan we dat oplossen, dat gat? Ja, maar kun je geen andere dingen vinden om geld in te zamelen? Zoals. Nu, nu komen we bij het creatieve deel, wat eigenlijk veel leuker is. Hebben we hebben nodig een nodige uit. <lacht> en we, ze kookt, ze zingt, ze danst voor de mensen. En dat gaat super veel geld opleveren. Ik denk echt, daar ga ik nog geld moeten bovenop leggen dan. Ja, dat zou ook wel kunnen. Maar <lacht> of, het is toch een frustratie van heel veel mensen, vinden vinden dat nu niet? Het is gewoon heel duur aan het doen. Je, je gaat van de ene plaats naar de andere. Je hebt nog niks gedaan, nog niks gedronken en toch al zoveel betaald. Dat is waar. De mensen zijn het... Het lijkt me grotendeels dat ze het... Er komt ook een berichtje binnen van Katrien Bruneel. Uh -huh. Ah, als moeder. <lacht> <lacht> en die zegt, hij zegt dat het gratis moet omdat hij het gewoon altijd vergeet. Groetjes mama. <lacht> Ja. Ik, ik zeg het. En dan durft het al eens gebeuren dat er dus een bolletje tussen mijn vooruit staat, en Dan zegt onze moeder, ja. zet weer een brief tussen je verhoudt. Je vriend de politie. Zo dat Vindt jouw mama dat leuk, dat je dan altijd zo nadoet? Heel leuk. Ja? <laughs> dat je altijd Waarschijnlijk zegt ze nu. Hey, je moet dan een beetje een keer, heb, je, heb je dat weer nodig? Heb je dat weer nodig? de ander doet dat niet. hè Moet je dat weer doen op de radio? Ik heb weer wat berechten gekregen. Zo dat dat is nu aan het vertellen tegen ons pa sowieso. Ik hoop dat er ooit een soort van zaalshow komt waarin jij gewoon alleen je moeder na doet. Ja. Jij, samen met je moeder. En dat is heel limiteerd. Maar jij oh, kent haar ook goed. Ja, tuurlijk. Dus je kunt vergelijken. Met... Mijn, mijn, en ik wilde zeggen, mijn schoonmoeder natuurlijk. <laughs> <nog>. <laughs> ze zegt altijd. Ah, mesqu'en dochter. is si, schatje nou waast, jong Ik weet het. Ja. Ik weet al ik, mis al, ik mis al. Maar dus inderdaad, veel meningen. Laat ze komen, hè. mijn gedachten. Dus overal zou er gratis moeten geparkeerd kunnen worden. Hey, ik ben Meteor. En op Radio 2, Bene Bene, hoor jij de beste muziek van bij ons. Zo is er maar één op. Een miljoen. Amai, nog niet. Dat klinkt ook in mijn oren als een feest. Radio 2 BNB Dat is 24 uur per dag. Artiesten van bij ons, 100% digitaal en in de beste geluidskwaliteit. Dit is wat mijn mama zei. Luister via DAB+. Of de app van VRT Max.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 Van Stelmerleuw. En die zingt Heroes. 2, ik vind het een heel erg goeiemorgen. Het is een beetje een speciale morgen, want ik heb deze knop ontdekt. <lacht> Dat is iets nieuws waar ik gewoon heel blij van word. Niels, de stadsbadder is er nog steeds. Je bent nog niet weggelopen. Nee. Nog niet huilend weggelopen, ook nee. nog niet. Dus uh, blijf je dan tot negen? Hebben We hebben nog geen ruzie gemaakt. Nee. Twee uur en een halve van de show. Dat is ook ja. goed natuurlijk. Um, je had een gedacht. En dat ging erover dat parkeren overal gratis zou moeten zijn. Ja. Ik vind, ik vind dat, dat je heel veel, heel veel geld betaalt om op bepaalde plaatsen te staan. Mm -hmm. ik kom uit de gemeente, deerlijk, waar dat je nog gewoon een kaart mocht leggen en overal mocht parkeren waar je wilt. Ja. Oké, okay, dat is. Bij een hele kleine gemeente Dat zal waarschijnlijk ooit ook veranderen, maar ik, ik begrijp het niet zo goed. Ik heb trouwens net, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen, uh -huh. en er is iemand die eigenlijk de discussie nog meer opentrekt, Christophe Cornelis, die zegt, de ziekenhuizen hebben het geld ook geroken, die parkeertarieven zijn overdreven. En ik ben net Peter geworden, hè, van Van Dreetje, en eh, ik moest een paar naar het ziekenhuis. Dat is onwaarschijnlijk ook was ze daar durven vragen voor parking. Dus dat dan ook nog, dat komt er ook nog bij. Frederik, goedemorgen dag Kreeftig, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij van het uh, het gedacht van Niels overal gratis parkeren? Inderdaad overal gratis parkeren of toch een heel een bedrag, want ik in Nederland las ik deze week. En Den Haag betaal je 50 euro vanaf vijf minuutjes. Betaal je dan nu een uur? sta je dan nu twee uur? sta je dan nu vijf minuten? Betaal je 50 euro? Ja. Om gewoon minder te parkeren in de stad. en Waarschijnlijk ja, meer onder de grond ah ja, want als dan, als je dan inderdaad maar voor vijf minuutjes komt, vraag je dan af: moest ik hier echt zijn? kan je ook vragen. Achter, ja, achter een broodvleugel. dan hebben we bijvoorbeeld 50 euro extra. Ja. Ja, dat is een duur brood gewoon. Ja. Dat is een heel duur brood. Maar ja, Er zijn nog altijd al heel, veel, heel veel rijke mensen in de wereld. Misschien is dat een idee, gewoon 50 euro sowieso leggen. Ik vind dat niet zo interessant natuurlijk, maar om, waarschijnlijk voor de bewoners in de stad zelf is dat interessant, hè, dat ze zeker parking hebben, maar voor een buitenstander, voor een toerist is dat natuurlijk wel een grote ramp. Oké, okay, okay, dus, maar ja. er zijn misschien inderdaad, het is misschien om de alternatieven te promoten. Dankjewel, Frederik. Ja. Lorenz uit Wevelgem, goedemorgen. Goedemorgen. Dag Lorenz. Hey, hoe gaat het met jou? Goed, goed. Ja, zeg Lorenz, wat vind jij ervan, van uh, gratis parkeren? Overal. Oh, ik vind dat een heel zalig idee, dat zou zal <zalig>. overal moeten zijn. Ja? Want, want ik vind het parkeergeld dat ze ophalen, eh, dat ze dat toch niet gebruiken om betere parkeerplaatsen of betere wegen te maken. Dat is ook niet in west Vlaanderen op de onverharde wegen. Ja. ja, dat is waar. Waarvoor zouden ze het wel gebruiken? Dat vroegen we ons dan af. Waar gaat parkeergeld naartoe op de, op, op de oh. straat? Heb jij een idee? Uh, misschien voor de pensioenen van de minister te betalen, denk ik. <laughs> Zou kunnen natuurlijk. Maar vaak zijn dat ook van die privéfirma's. Dus gaat dat dan gewoon naar die privéfirma's? Ah, ja, ja. Tuurlijk. Ja. En dat stoort dat, dat mij dan ook terug. Want dit gaat naar de privé en niet naar de openbare overheid. Nee. Want er zijn natuurlijk ook gemeenten... Sorry. Er zijn gemeenten waarvan je denkt... van ja, Ik heb niet echt de behoefte om daar te komen... Ik, ik spreek je namen uit, hè. maar als je dan maar nog eens moet gaan betalen om te parkeren, denk je, ja, hier kom ik helemaal maand niet meer. <lacht> uh, nee, nee, nee, dat ik niet, maar uh, soms is het ja, heel veel geld om ergens je wagen na te kunnen laten. Belachelijk, inderdaad. Ja. Hey, Lorenz, ik wens je fijne maandag en dinsdag en woensdag, donderdag, ja. vijf, zaterdag, zondag allemaal. Ja, Niels. En uh, Siska, ik heb goed nieuws, want Frederik Langeraard die heeft gestuurd voor één keer, heeft Niels gelijk. <lacht> is het gebeurd? Het is gebeurd. Het is gebeurd. Ja, jongens, we moeten, we moeten een vrolijk plaatje draaien dan. Want Niels heeft voor één keer gelijk. Goedemorgen, morgen. Siska Scooters en Niels de Stadsbader. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man.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 Half negen, hier is Shema Saisai. Goedemorgen, de meeste Vlaamse tieners tussen 11 en 18 jaar zijn tevreden met hun leven en voelen zich ook gezond. Maar er zijn er ook die het toch wel erg moeilijk hebben. Ze voelen zich eenzaam of ze hebben bijvoorbeeld slaapproblemen. En elk jaar krijgen in België zo'n 800 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. Bij heel wat van hen wordt de ziekte pas laat ontdekt en dat komt omdat de symptomen vaak heel vaag zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesep.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 In Zwijndrecht is een actiegroep opgericht van burgers... die tegen de fusie zijn van hun gemeente met beveren en kruibeken. Ze roepen alle Zwijndrechtenaren op om tegen dat plan te stemmen... tijdens een volksraadpleging op 17 september. Er zijn te veel nadelen aan, zegt Sabrina van Broek... van actiegroep Hart voor Zwijndrecht. Bijvoorbeeld het abonnement voor het openbaar vervoer... dat zou naar de toekomst toe op de helling kunnen staan. En de gemeentebelasting, op het moment bedraagt die 2,5 procent... en die zou naar de toekomst toe... Dan vijf kunnen worden of zelfs meer. En wij willen waken over onze identiteit als Wijndrichternaar. En wij willen eigenlijk dat onze gemeente een mooie buffer blijft tussen Antwerpen en Groot Beveren. In de app van Veert Nieuws lees je er meer over. Er wordt vanaf vandaag verkeershinder verwacht door grote werken aan het kruispunt op de Gewestweg en 60 in Nazareth. Het kruispunt wordt helemaal vernieuwd. Voor zeker twee maanden zal alle verkeer tussen Gent en Ronser daardoor in beide richtingen sterk verstoord zijn. Het agentschap voor wegen en verkeer heeft omleidingen voorzien, maar vraagt ook om uit te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen.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 moeten NMBS wel nog 500 extra personeelsleden vinden... en moeten bestelde treinstellen op tijd kunnen geleverd worden. Vandaag wordt het onderzoek voortgezet van de fotograaf... die in een septische put aan een discotheek in Sint-Niklaas is gevallen. Het slachtoffer viel meters diep en raakte licht gewond. De man zou werkzaam zijn geweest als fotograaf voor de discotheek. Hij maakte een val van enkele meters. Hij werd voor verzorging nog naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe de man in de put is gevallen is voorlopig onduidelijk. Een voetbalclub A-agent gaat een klacht indienen... tegen wie haatberichten stuurde na speler Gift Orban... na de wedstrijd tegenstander vanaf afgelopen zaterdag. Gent won die match met 1-2, maar zag na de wedstrijd racistische berichten over Orbán op sociale media verschijnen. Om de Nigeriaanse voetballer te beschermen, heeft Gent een melding gedaan bij de politie. Er komt nu dus ook een officiële klacht. Gift Orbán zelf wil voorlopig niet reageren. Eerst nog wat mistig in Oost-Vlaanderen, nadien klaart het op. We krijgen brede opklaringen en zonneschijn, temperaturen van zo'n 18 à 20 graden lokaal. Na de middag meer wolken, s'avonds regen met intense regenbuien. Die regenbuien die blijven ook de hele nacht doorvallen. Ook morgen wordt een zeer wisselvallige dag, ook weer zachte temperaturen dan, maxima tot 18 graden. En Hayo, die weet hoe het er aan toe gaat op de weg. Ja, en dat is nog steeds niet zo goed. Op de E34 van Krokken naar Antwerpen. Daar sta je tussen Kaprijken en Asseneden Bijna drie kwartier in de file. Komt door de werkzaamheden daar. De andere files naar Antwerpen zijn gelukkig wat minder lang. Uh, twintig minuten nog vanaf Haasdonk. Een half uur toch nog wel. Ja, dat is lastig. Op de E313 vanaf Massenhoven. En op de A12 twintig minuten vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse richting Gent gaat het zo'n kwartier langzamer nog. Op het hele traject van Antwerpen-Noord tot aan de Kennis die tunnel verder naar Brussel. Daar is het 20 minuten geduld oefenen... op de E40 vanuit Leuven, dat is vanaf Everberg. De andere files naar Brussel zijn zo'n 10 minuten lang... valt eigenlijk goed mee vanmorgen. Ook de binnenring rond Brussel niet zo erg vanmorgen... met 10 minuten vertraging tussen groot Bijgaarde en Vilvoorde... en een kwartier op de buitenring van Tervuren tot de Zaventem. Op de E40 naar de kust vertraag je nog een kwartier... vanaf Erpenmeer, ongeveer tot Merelbeke bij Gent. En op de E17 tot slot naar Frankrijk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 What you don't understand is I catch a grenade for ya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 a grenade for ya Een grenade gooien voor you. Ja, kom. Niet doen, hè? Nee, nee. Ah, nee. Daarmee. Dan vind ik je wel een bommetje? Bruno Mars, en grenade. Het is uh, bijna 20 voor 9. Ga eens eventjes naar de app van Radio 2 of zet VRT1 op. Of kijk via VRT Max, er zijn zoveel kanalen. 12 of Liverpool College. Zeker, want wie wint het Eurovisie Songfestival in Liverpool dit jaar? En hoe goed, niet gaat hij het goed doen, maar hoe goed gaat Gustave doen? Een topzanger met topgoed erbij horend. Deze week hoor je het elke ochtend in Goedemorgenmorgen, en Natuurlijk ook in een heleboel andere programma's. Absoluut op Radio 2, want Peter van der Vijre volgt het van zeer dichtbij op. Hij slaapt... Ongeveer denk ik zelfs bij Gustav. Dat moet zoiets zijn. Peter, goedemorgen. Live vanuit Liverpool. Ik hoor je en ik zie je vanuit een. Het is feestelijk. Hij staat er op de grens in je wat geen naam heeft, Feestelijk. Het ziet er feestelijk uit. in Prachtig Echt waar. Hoe gaat en, uh, van, van, dat daar? Manier, jullie zijn eigenlijk een beetje de chance. Wacht hoor, ik ben even. Ja, ik hoor je... Ja. Wat zeg je? Nu hoor ik je beter. Mijn knoppen zijn, uh, die hebben een eigen leven. Hebben die dat bij jou ook? Die, hebben, die zijn heel vrolijk. Mijn knoppen ook zo s ochtends vroeg. Dus uh, ja. ik heb ze allemaal al ontdekt. Ook. Leuk dat je iets deelt over die vrolijke knoppen. Dat is leuk. Ja, vertel Peter. Toen daar staan in Liverpool. Goed, goed, Echt waar. Het schijnt dat hij ook een goede voetbalploeg is. Ik ken er niks van, maar dat is niet belangrijk natuurlijk. <lacht> Want we hebben, we hebben al de koning Charles gehad, we hebben al koning Camilla gehad. Maar ik sta hier bij de enige echte koning van het Eurovisie Songfestival, Gustave. Uh. <lacht> Goedemorgen, Gustav. Goedemorgen. Hij heeft geen goed op, maar hij ziet er wel heel goed uit. De eerste week in Liverpool, hoe was het voor jou? Heel leuk, ja, ja. Het was wel een drukke week, maar een week met de goede repetities uh, en goede prognoses ook voor, uh, voor deze week. Dus uh, ja. Vond een positieve week. Het voelt heel goed. We zijn hier in Liverpool aan de Mercy. Het is op dit moment aan het regenen. Wat vind je van de mensen in Liverpool? Heel warme mensen, echt, uh, vooral zo bij, um, ook altijd klaar om de feesten. Als je hier een dinsdagavond rondloopt, of is precies een zaterdagavond om vijf uur s'nachts. <laughs> maar dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Het is niet donker of zo, ze hebben maar echt zo'n carpe diem uh, gevoel. Ja. Ze zijn super positief en zijn heel warm. Ze hebben ook amper kleren aan als je uitgaat. Dat is onwaarschijnlijk. Ze hebben ook een bar die heet de Coyote Ugly. En dan staan ze ook echt te dansen op de toog, alsof Siska Schoeters in Thames eigenlijk zou doen op een vrijdagavond. Ze zijn zeer indrukwekkend. Maar even over jou. Hoed, want daar ging het ook een beetje moeilijker mee deze week. Wat hebben jullie uitgevonden om die goed vast te houden op je hoofd? Ze geven mij eerst een soort van uh, coupe creepy. Dat is uh, alles van haar even doen. En dan gaan ze met een soort van kammasysteem Deels in mijn schedel met een kanaal huh. die goed is vast te krijgen op mijn hoofd. Dus in de schedel? Het is een lobosomie eigenlijk voor het Zongfestival. <laughs> dat mag allemaal. Dus er was ook die, die enorme mooie ceremonie. Jullie hebben daar beelden van, denk ik. Um, Waar alle kandidaten overliepen over die turquoise loper. Hoe was dat voor jou? Ja, ja. heel fijn. Ik had ook uh, de meisjes meegebracht en de meegebracht. Dat was uh, heel leuk, we, we kunnen zingen daar. Um, ja, het was uh, ook wel ergens... Het begon nu echt eff effectief. Nu is echt zo van, oké, okay. nu zijn we deze week aan de semifinals bezig. Uh, ja, heel veel interviews te doen, met de mensen te praten. We hebben er ook echt lang over gedaan, natuurlijk. We hebben er ook lang over dus uh, ja, dat was uh, heel fijn. En zo hoort dat ook natuurlijk. Uh, ook. Oei, ik hoor geluid. Oh, de zee, het is de zee. Ah ja. Oh, sorry. De zee. Oei. Ik ben echt nergens aan geweest, ik beloof het. Ik heb echt niks gedaan. Het is geen probleem. Hij had ook shapewear aan, speciaal Goed, Wat was dat? Oh nee, shit. Ja, ik had dus twee geheimen eigenlijk te zeggen. Um, ja, ik had dus een, een onderlinge aanwijzer en een soort van percentage, want het is een soort van sample size aan. Dat te klein, want het was voor de 18-jarige jongens gemaakt. Dus ik moest iets doen om het een en dat op de manier. Jij ziet eruit als een 18-jarige jongen. Dat ja, mensen zich nu afvragen, wat doet hij daar heel de tijd? Wat is het bijvoorbeeld vandaag, jouw agenda? Kort samengevat. Uh, dat was mijn eerste interview met, uh, met, met de publiciteit. Oh. En daarna bij uh, make van beginnen we met Koeken met zes uur, aan een uh, promo tour. We gaan allemaal interviews doen en zo. Dus, uh, ja. Ja. Maar het gevoel zit sowieso goed. Uh, Siska en Niels, mm -hmm. ik hoor nog altijd het zee: het is heel bijzonder. Ja, dat, is ja, dat is speciaal. Ja, dat is speciaal. Maar kijk. Hij ziet er goed uit, en gaat het ook goed doen en blijft die goed opzetten. Ja, dat is heel goed. Een coupe crepie. Klinkt als een lekker ijsje ook wel. Een krokant, een krokant ijsje. Bij mij zit ze een coupe crepie. Ik ben nog aan die Schedeland, denk ik. Ja, echt. Eerlijk. Maar je gaat ongelooflijk goed doen, Gustaf. Wij duimen allemaal voor u. Het helemaal goed. Absoluut, absoluut. Wij horen jou morgen vroeg heel graag terug. Dag Peter, tot morgen. Bye, bye. bye, bye.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 Try to break us Well, look at us het niet. Hè? Hashtag hoedbezig. Als je ergens een hoed hebt liggen, dan neem je daar een foto van en die post je dan in de Radio 2 app. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Radio 2 ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. De hele week um, ja, is Peter er niet. Die is in Liverpool, dus hebben ze hebben mij, mij gevraagd om hier te staan. En vandaag mocht ik dat met de one and only Niels de Stadsbater doen. Mocht het is, nog twaalf minuten. Ja, ik weet het, maar ik probeer ons afscheid niet, niet te hard te maken. Ah ja, op die manier. Um, hoe voel je? Goed, eigenlijk, goed. Ja? ja, ik vond het heel prettig. Oké, okay, wat ga je nog doen vandaag? Uh, wel, we moeten straks nog iets opnemen voor uh, Radio 2. Dus ik blijf nog even in huis, sowieso. Uh -huh. En uh, ik uh, denk dat ik dan richting Deerlijk ga, gaan, waar dat je gratis kunt parkeren. <lacht> niet in het centrum, vergeet je schijf niet te leggen. Je moet je schijf leggen, inderdaad. Ja. Maar nee, en ik denk dat ik daar nog, uh, ik moet nog een tekst schrijven vandaag. En ik ga misschien nog een wandeling met mijn me hond maken of zo, iets, ja. uh, iets, iets klaarmaken ontweten. Iets, iets ontspannends, eigenlijk een beetje van alles. Oh, dat is juist. Ik moet de kinderen gaan afhalen natuurlijk. Ja, wat voor vier. Zie je dat zitten nog? Ja, zeker. Oké. Okay. Zeker. Dank u wel. Wat is voor jou zo'n plaat? One team, one dream. Wat is voor jou zo'n plaat waarvan je zegt, als ik dat ochtends hoor, dan kan mijn dag niet kapot. Dan is die echt gebetoneerd, dan zit die vast, dan staat die goed en dan kunnen we gewoon recht doorgaan. Op deze maandag, 8 mei, wat wil je de mensen nog geven? Ik vind positiviteit heel belangrijk. Mm -hmm. Ik vind dat prettig om op te staan met een gevoel. Ah, wel, ja. wel en dan moet ik spontaan denken aan de Romeo's. Ja. Als ik die tegenkom, als ze ergens optreken, dat is niet die tegen, die zijn, dat is altijd lachen. Ja, maar dat dat zijn drie lachen. toffe gasten, uh, die, die zichzelf zijn, die graag doen wat ze doen, en die vooral willen dat de mensen plezier hebben. En ze hebben één nummer die dat ongelooflijk vertaalt. Mm -hmm. Dans de Sirtaki. Ja. Met ook nog eens in onze frakkie. We, dansen tot we drinken een stuk in onze frakkie. Ja, het, Met de rakkie. Omdat op, op, op, op de rakkie moest eindigen. Dat vind ik goed. Ah ja, Daar kan ik heel blij van worden. Want het moet niet alleen maar oorlog zijn. En zo van die vreselijke dingen die gebeuren in z'n avond. Ja, of mensen Vanavond... die veel moeten betalen om te parkeren. Vanaf en toe is het ook gewoon leuk om eens gewoon gewoon te doen. Dans. En plezant te zijn. Een stuk in de frakkie. Een en de rakkie. Heb hem staan? Ja, toch? Hè? Nice. Yo, yo. Goeiemorgen. Hoppa. Radio Cisca Scooters en Niels de Stadsbader. Hopla. Soms, soms druk ik wel op de juiste knop. Hè. Ik denk dat het voor deze nog net gaat gaan. Ik heb nog elf minuten om eens iets goeds te doen. Ik zit al in Creta. Ik ben al weg. Hopla. <lacht> ik ik heb geen Ronnie, Ronnie, Ronnie, Mos. <lacht> Mykonos. Lesbos. Overal. <lacht> Die handjes. Mensen kunnen kijken in de app van Radio 2, VRT Max of op VRT 1. <lacht> Zometeen, heeft er iemand een bord, iets porselein, om het te smijten? Dat is plezant. Iedere keer als het lente wordt, ga ik altijd weer op reis. Maar nu heb ik twijfels, ik weet het niet zo goed. Wordt het Greta of Parijs? Kies ik voor pure romantiek of ga ik naar de zon? Dit was de dag waarop mijn hele leven begon Dans de drinken drinkerakkie tot de ochtend komt Een stukje in onze frakkie draaien rond en rond Genieten van het leven, maken het weer bond. Dans en spring en wiegen nog eens in Rand wat palmen en olijven, een knalblauwe hemel de zee. Een eiland met jou hier aan mijn zijde, ik neem je altijd met me mee. Kies ik voor pure romantiek en staar ik naar de maan.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 de Sirtaki drinken, rakiet tot de ochtend komt. Een stukje in onze frakkie, draai draaien rond en rond. Genieten van het leven, maken het weer bons. Dans en spring en vegen op je in. Dan de Sirtaki drinken, rakiet tot de ochtend komt. Een stukje in onze frakkie, draai draaien rond en rond. Genieten van het leven, maken het weer bons. En dans en, en spring. spring en vegen op je zin. De Hobla en spring. Ja. Nog eens in. Ik denk dat we heel veel mensen heel blij gemaakt. Deze maandag kan niet meer stuk. Het is maandag, het is 8 mei 2023. Jouw goeiemorgen morgen klinkt deze week een beetje anders. Want Peter zit in Liverpool. Vandaag mocht ik hem samen met Nielsen Stadbader doen. Morgen komt Bart Peters. Oh, dat is ook tof. Oh, dat gaat cray cray crazy zijn. die eerste um, andere morgen. zit erop. Spuitig. Wat is gebeurd? Je bent een beetje verdrietig, lijkt het wel. Ja, nee, ik vond het wel plezant, vond het wel leuk om nog eens met die wakker te worden. Oké, okay, we zien elkaar bij zomer. See you, bye. Ciao, <laughs> Dankjewel, Niels. Het was kweetnieuw gezellig. Zeker weten. die blijft hier, want die heeft nog heel belangrijk nieuws. Natuurlijk. En de inspecteur die staat klaar. Die gaat weer van alles geproefd hebben. Hè. Die proeven altijd van alles. Dat is niet eerlijk. Eindelijk is het zover... Het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Volg de avonturen van Gustave in The Road to Liverpool op VRT Max. Kijk naar de halve finales en de finale op VRT1. En breng samen met familie en vrienden je stem uit via de app. Het Eurovisie Songfestival 2023. Deze week op VRT1 en in de app van VRT Max.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 Ja, ik en hè. Hé. Hey. jij in de auto? Ik ga mijn man oppikken. Verrassen. Hola. Ja, ik neem me mee naar O'Green. Green, hè? Om inspiratie op te doen voor een schone cadeau voor mijn moederdag. Amai, ik kom af. Met mijn man en zijn portefeuille. <tie> Verwend jezelf met een mega moederdagcadeau cadeau. En ontvang een kortingsbon van 20% op een artikel naar keuze voor de volgende aankoop bij O'Grean Ninoven en Zwijndrecht. <tie> In mei keert het Béjaar Ballet Lausanne na tien jaar eindelijk terug naar Antwerpen. Met Bizarre Fête Maurice. Een unieke compilatie van Béjaars mooiste balletten. Zijn meesterlijke boléro En ook de nieuwste creatie van Gilles Romand. Bizarre Ballet Lausanne. Van 25 tot en met 27 mei in de Schouwburg Antwerpen. Alle info via gracialize.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Clara.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 Op 30 minuten van Gent. Wij weten echt alles van keukens: grando.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 Geen Sven Pichal helaas vandaag op jouw radio De man ligt ziek in bed Maar hij krijgt wel een aflevering van De Inspecteur Tot zometeen Elke dag, telk voor twee